Maak het af. Oh, oh, moet je jezelf er naartoe sleuren aan je haar? Maak het af. Welkom in de Pillenkast. Een podcast over het leven met een psychische stoornis. En mijn naam is Rob Schaap. Vandaag een gesprek met Nienke. Over een negatief zelfbeeld. Over engelengetallen. En over zelfdestructie. Uh, ja, Ik speelde heel veel met mijn leven. In allerlei opzichten. Over, de, over doseren met medicatie. Het maakte me echt niet uit. Ik, uh, ja, ik wilde gewoon ergens wel graag van het leven af. Nienke, hartelijk dank dat je naar mijn studio wilde komen. Vanuit Groningen, yes. helemaal. Hoe lang duurt dat vanuit Groningen? Twee uur? Tweeënhalf uur? Uh, ik geloof twee, twee en half uur, ja. Extra veel dank in dat geval dat je er helemaal <laughs> net... Geen probleem, ik vind het, het leuk, dus... Uh, ja? Ja, zeker. Waarom heb je je um, Ik luisterde al een tijdje naar de podcast en ik vond ze heel interessant, vind ze heel interessant. En ik ben in uh, september ben ik begonnen aan de opleiding ervaringsdeskundige oh, en uh, ja daar moet je ook best wel uh, open zijn over ja, je levensverhaal en over jezelf en struggles en uh, ik dacht dit is wel een mooi begin ja dat kan om, het uh, wel zijn om dat ja. te gaan doen en wat waar zit jouw ervaring in uh, mijn ervaring zit in uh, zelfbeeld met name het hebben van een laag zelfbeeld en uh, ernaartoe werken om uh, mij beter over mezelf te voelen. En uh, ja, dat wens ik anderen ook heel graag heel erg toe, want je, ja, je slecht voelen over jezelf, dat is gewoon heel erg naar. Ja, En ja, ja ik ben, nou ja, als, als het over labels gaat, ik geloof zelf niet zo in labels, maar uh, ik heb het... Uh, diagnose borderline persoonlijkheidsstoornis gekregen op mijn achttiende. Ik denk niet dat ik er nu nog helemaal aan voldoe. Okay. Ook na mijn MBT-therapie, Mental Based Treatment. Uh, ik heb de diagnose ADD. Dus ik ben uh, Miss Gayles. <laughs> <laughs> ja, en... Uh... Ja, ik heb, ik heb de, die diagnose heb ik nooit officieel gehad. Maar ik heb wel last van uh, dwang uh, gehad. Ja, op dit moment, het is wel te doen. Het, ik heb het wel een beetje, maar ik heb er zelf geen last van. Wat is nu het... Want ik hoor een aantal diagnoses. En ik hoor ook dat je daar niet helemaal soort van... van Jeet, diagnose is fijn. Ja, het is meer waar je last van hebt. Waar, waar, waar, heb, je dan, waar heb je nu nog wel last van? Uh, waar heb ik nog last van? Laag celbeeld nog uh, steeds? Um, nou, ik denk niet echt meer zozeer als ik, uh, als ik dat had. Ik had echt, ik vind het een heel erg woord om te zeggen. En van mijn, mijn behandelaar mocht ik het bijna niet uitspreken. Maar ik had echt zelf haat. Hmm. Gewoon, dat heb, heel, daar, dat heb ik heel lang gehad. En ja, ik, ik, in, in Nederland zeggen ze het niet zo snel. Hè? Maar uh, ja, ik, ik vind mezelf op zich, ik, ik vind best leuk om met mezelf te leven. Ik ben, uh, ja, ik ben best wel uh, al met al heel... Ja, heel tevreden. tevreden. Ja, ik ben ja. tevreden over mezelf. Natuurlijk ja. uh, um, ja, niet de... met alles. En er zijn ook soms dat ik denk: van, oh, wat zeg ik nou weer? Of, uh, oh, wat doe ik nou weer? Of ik vergeet <laughs> weer eens me, wat dat hebben we allemaal Ik ben mezelf kwijt. Hoor. Ja, precies. Het ja. is fijn, normaal. Wel, um, ja, ik kan wel zeggen dat ik mezelf uh, accepteer zoals ik ben nu. Maar dat is nu, dat is nu. Dat is nu ja. Maar dat was, ja, maar dat dat is was ook... als ik je zou horen. Dat is niet zo altijd. Nee, dat was absoluut niet. Wa wanneer had je voor het eerst dat je dacht ik heb uh, een, een er is iets met mijn zelfbeeld aan de hand? Waar is mijn zelfvertrouwen? Uh, wanneer was dat? Ik denk op mijn dertiende twaalfde dat dat begon dat ik uh, echt een grote afkeer uh, van mezelf uh, kreeg. Ja, dat klinkt heel heftig, maar ja, ik kan niet nou, maar anders bij, zeggen. Dat is, nee, dat is goed dat je dus, zegt. Weet je waardoor dat kwam? Uh, dat is inderdaad, ja, niet, het is inderdaad nog wel iets heftigs ja, om ja, <laughs> zo klopt. negatief over jezelf te denken. Ja, niet, niet echt per se een, een reden of zo. Uh, een concrete reden. Er zullen vast wel dingen meegespeeld hebben. Zoals bijvoorbeeld, ik had het gevoel dat ik op school heel slecht mee kon komen. Mm -hmm. uh, ik, dat was niet het gevoel, dat was gewoon zo. Op de, <laughs> op de basisschool, ja, gewoon, uh, ja, ik kwam gewoon niet goed mee. En uh, met name met rekenen. En ik zat op best wel een strenge basisschool. Dus ik kreeg veel op mijn kop en veel te horen van uh, ja, dat dingen niet goed zijn en zo. Dus uh, ja, ik denk ook wel dat dat zelfbeeld ook samenhangt met uh, ja, hoe, hoe je je voelt over de dingen die je doet. En uh, ja, dat, dat is denk ik wel gewoon een zaadje wat geplant is... Uh, maar ja, de basisschool was ook gewoon... Ik had wel leuke vriendinnetjes. En, nee, vooral jongens. Ik, ik ging meer met jongens om toen. Hmm. Maar er zijn op de middelbare school natuurlijk... Uh, best vaak gebeurt dat tot kinderen. Als je in de puberteit komt, een beetje begint te twijfelen aan wie ben ik. Je identiteit uh, moet gaan ja, vormen een beetje. Ja, klopt. Dat is ook normaal. Alleen bij mij was het echt extreem. Vooral toen ik op de middelbare school uh, kwam, ging het helemaal, uh, hmm. helemaal mis. Uh, met mijn zelfbeeld. Dat, uh, um, ja, ik, ik werd ook... Uh, ik denk... Ja, ik werd ook wel niet heel regelmatig of zo toen nog, maar ik werd wel gewoon af en toe gepest en lelijk genoemd door jongens uit mijn klas. En uh, ja, gewoon, ik kon, niet, ik kon niet helemaal de aansluiting vinden. Ik merkte ook sociaal dat, dat, het, dat ik misschien wat onhandiger was of zo. Dus uh, ja, en ook het leren daar. Ik bedoel, ik had al last van concentratieproblemen en op de middelbare school, ja, dan moet je elke 40 minuten naar een ander lokaal. Je moet uh, uh, voor elk vak weer huiswerk doen. Nou, ik werd gek. Ik, ik werd letterlijk gek gewoon. Daar begon het. <laughs> ja. Maar dan ook omdat, omdat de schoolperiode zelf zichtbaar niet zo heel leuk is. Dat het dan daardoor lastig wordt. Want iedereen moet het natuurlijk gewoon zijn leuk maken in uh, de ja, school elke dag. Ja, dat en is de ook zo. maar ja, moeten. als het, het, het, het. Ik weet niet. Ik, ik kwam niet uit de verf en ik voelde me dom. En gewoon dat het niet wilde. En ik vond het niet interessant. En uh, ik vond me. Ja, en dat. Dat is gewoon ook echt wel. Um, ja, wel een rode draad uh, in mijn leven. Dat ik mezelf echt heel lelijk begon te vinden. Dus dat ik ook echt angst kreeg om. Um, ja, om mijzelf te laten zien. En ik werd dan ook gewoon... Nou ja, toen ik, ik was gewoon... Ik had puisten en, en ik was wat buiten... Ja, ik was een beetje zo'n bakvis, noemen ze dat toch? Mm -hmm. zo... Ja, gewoon... En, Je was niet en, en, een van de populaire meisjes? Nee, absoluut hm. niet. Nee, later wel hoor. <laughs> <laughs> dat is wel goed gekomen. Nee, ik ben nooit echt populair geweest, maar... Is dat ook bepaalde... niet erg, of vind je dat, dat wel? Dat is absoluut niet erg. Nee, want... Uh... Nee, ik, ik geef daar op zich... Ik, ik geef er meer om dat, uh... dat, dat ik uh, aardig gevonden word. Of, uh... Had je wel vrienden en vriendinnen op de middelbare school? Uh, had ik vrienden en vriendinnen? Nou, vanaf de derde klas kreeg ik echt een goede vriendin, maar... Uh, in de eerste klas, ach, ik ging wel eens met die om, ik ging wel eens met die om, maar ja, het is, het is ook op zich niet, uh, het is ook wel een beetje een, een vage tijd, omdat ik inderdaad ook weet dat, uh, dat ik gewoon vaak uitgescholden werd en dat, dat ik dat zo pijnlijk vond, uh, dat, dat ik uh, dat een beetje weggestopt heb ofzo. Hmm. Dat is ook ja. wel heel pijnlijk, dat gebeurde na school, riep zero na. Nou, tijdens. Of ook tijdens school. Ja. Nou, ja. Kinderen kunnen heel hard zijn wat dat betreft. Ja, ja, ja absoluut. En hoe, is uit, dat, is, hoe uh... uit is dat? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar dus heel erg verdrietig van wordt Dat je thuis komt en dat je je opsluit op je kamer. Ja. En dat je gewoon heel erg treurig bent. Ja, en had ik maar geweten. Hè, dan denk ik ook wel eens van, had ik maar geweten wat ik nu weet. Uh, hoe hè, onbelangrijk ik... het er eigenlijk is. Precies. Ja, maar ja, en je ook bijvoorbeeld hè, dat, dat uh, mensen die andere mensen pijn doen, die hebben zelf pijn. Maar ja. dat, dat, dat zeiden mijn ouders ook wel eens. En die zeiden dan van... ja, maar die kinderen op school... als zij zeker waren van zichzelf... dan deden ze dat niet bij jou. Maar ik geloofde dat niet. Want ik zag hun en hun hoorden er wel bij. En uh, hun werden niet uitgescholden. Ja, dat is heel lastig natuurlijk. Om ja, dan te relativeren en te denken... Precies. oh, maar ze zullen ook zelf wel een probleempje hebben. Dat bedoel ik. ja, ja. ja Dus dat, dat kon ik echt niet. Of, he, ook uh, vaak wat je... Wat je hoort, dat is dat mensen thuis enorme problemen hebben en dat ze daarom zich bijvoorbeeld afreageren ja, ja. op degene die onzeker is. Want dat was ik absoluut. Ik bedoel, daar prikken kinderen ook doorheen. Ja, als je onzeker bent. ik makkelijk slachtoffer. Dan... Ja, ja. Of, nou, iedereen prikt daar, denk ik, wel doorheen. Van als, als mensen onzeker zijn, dat, dat voelen, dat wordt gevoeld. Dus, en dat was ook gewoon het, het hele ding. Dat, uh, dat ik hoe wel... lang ben je zo onzeker geweest? Wat zei je? Hoe lang ben je zo onzeker geweest dan? Heel je middelbare schoolperiode? Uh, ja. Ja, nou dat is dus... Ik weet niet of dat dan met persoonlijkheidsproblematiek te maken heeft. Maar ik, ik heb best wel twee kanten. Ik, ik kan echt heel, uh, me echt heel klein voelen. En dat ik bijna niet durf te bewegen. Maar ik kan me ook heel erg op mijn gemak voelen. Dus het, uh, op een gegeven moment... Ja. <lacht> dat moet je me even uitleggen. Hoe bedoel ja, je? Ja, hoe leg ik dat uit? In welke situatie? Uh, Waar hebben we het over? Ja, dat, dat, ik liet het wel heel erg afhangen van, uh, van mijn omgeving. Bij, uh, bij wie ik was, zeg maar. Hoe je je voelde? Ja. Of je je sterk voelde? Ja, met, met of ik ze. inderdaad... Natuurlijk uh, waren er ook mensen waarmee ik wel een klik had. Ja. Dus uh, daar, ja, dat, ik liet het... Maar ook als dat niet zo was, ik liet het daar heel erg van afhangen. Maar ik. Laat, ik, laat ik het anders zeggen. Ben, werd je er een verdrietig meisje van? Want ik bedoel, de momenten dat je zeg maar, zoiets, zoiets meemaakt op school... en je wordt gepest en je ja. komt thuis... dan ben je natuurlijk heel verdrietig... Maar maakte je het overal, zeg maar, ook een verdrietig meisje? Ja. Ben je er door veranderd door die periode? Um, nou, niet, niet alleen het pesten, maar ik kan je wel zeggen dat, en dat klinkt ook weer zo cru, maar ik weet niet hoe, wat ik er anders van kan maken. Dat ik ben tot mijn 25ste jaar ben ik echt chronisch suicidaal geweest. Hmm. Ja. En um, daarna. En ik denk dat dat tot nu toe, uh, of dat dat nu ook nog wel geldt. Ik heb nu, um, ik kan echt wel zeggen inmiddels dat ik het leven, dat ik er echt wel van geniet. En dat ik het heel mooi vind. Maar ik, ik heb ook ergens een soort mentaliteit, of mentaliteit, ik weet niet of het een mentaliteit is. Maar een, een gevoel van, nou als ik morgen niet meer wakker word, dan, dan heb ik daar ook vrede mee. Al weet ik... Ja, ik vind dat zelf niet zo'n uh, zo probleem. Mm -hmm. Maar... Hoe, ja, oude, hoe oud ben je nu? Ik ben nu... Hoe oud ben ik ook alweer? <laughs> oh, je <ja>, 35. <laughs> 35. Ik ben 35, dus, ja. Dus tien jaar geleden toen... Uh, je zei tot je 25ste... Heb je echt last gehad van chronische... Ja, echt. Dat, is, uh, uh, dat is, vind ik ook gewoon heel erg voor mijn moeder. Dat, uh, die, die, was, die vreesde gewoon ook echt uh, om mij kwijt te raken... Ja, want wat, wat betekent... Misschien moet je het even uitleggen voor de mensen die niet weten wat dat is. Wat, wat betekent dat als je dat hebt? Dat je niet meer wil leven. En, en dat, dat het chronische het, aspect is dus dat het niet, constant, niet weggaat. Dat het altijd echt, is. Ja, en als, het echt gewoon, als ik echt depressief was of echt uh, me slecht voelde... Ja, dan, uh, dan ging ik echt gewoon googlen voor methodes en nadenken van hoe kan ik het doen. En ja, dat ging wel ver. En dat is ook uh, een keer gebeurd dat ik dat echt voorbereid heb en... Uh, dat het nu achteraf gelukkig <laughs> niet gelukt is. Ja. Maar... maar over, uh, het is wel grappig, want ik had het daar laatst met iemand over. Dat het ja. uh, in hoeverre je bijvoorbeeld zou moeten meewerken... met iemand, iemand zelfmoord, op iemand zelfmoordgedachte. Daar hadden we een beetje een discussie over. Omdat ik toen oh, okay. eigenlijk wel zoiets had. Omdat ik namelijk ook, wat, wat jij vertelt, ook ken. Ja. En heb meegemaakt. En ja. dan denk ik, ik, ik weet nog zo goed hoe het was. En zo, hoe overtuigd ik was dat het wel goed was om Klopt. dat te doen. Je denkt ook echt van... Zij zijn ook beter af zonder mij op Absoluut. dat moment. Ik ben toch alleen maar lastig. Ik, uh, niemand iedereen. vindt me leuk. Nee. Ik haat mezelf ook. Dus en maakt als ik het nu niet doe, gebeurt, moet ik het uiteindelijk daar toch wel een keer doen. Het komt er toch wel een ja, keer dan van. Dan ben ik dus. ook van alles af. Precies. Ik kan het leven niet meer aan. En dat is oprecht. Dat is oprecht. Maar ja. nu ben ik. Wat je zegt, hartstikke blij dat ik dat niet heb gedaan. Nee. Dus daarom bij iedereen waarvan ik lees, die is geholpen. Bij, ja. dan denk ik, ja, Zou ik iemand helpen daarbij denk ik het niet. Met, met ik, wat bedoel je? Nou, bij iemands zelfmoord. Dus bij of, euthanasie moet om, je dan eigenlijk oh, zeggen. Om dus iemand te hel helpen. Het, het verhaal was ja, iemand strafbaar. ging. Eigenlijk wel, ja. Maar het verhaal ging dus dat iemand. Dat was geloof ik een ex. Okay. En die, uh, die man die wilde daar een eind te maken. En die vrouw is toen daar naartoe gegaan om een soort van te begeleiden naar het eind toe, om erbij te zijn. Dat vond hij fijn. Begeleiden. Toen, in de zin van uh, niks doen verder, er gewoon erbij zijn. Vond dus hij die, fijn. die man had het zelf voorbereid. Ja. En zij wist daarvan. Ja, en zij vond het. Okay. Zij, hij vroeg: wil je langskomen? Dit is mijn laatste avond, ik wil je nog een keer zien. En toen ging ze daarheen en heeft hem een soort van ja, heeft het geaccepteerd wat hij besloten ja. had. En, en hij dan, wilde het ook al heel lang, neem ik aan. Ja, ja, dat was echt zo'n typisch verhaal, weet je wel. Ja. Maar ja, Het is een typisch verhaal vanuit ja. Maar dan nog, denk ik, en daar hadden we een beetje een discussie over. En ik weet ja. ook helemaal niet hoe ik er echt... Als ik er heel goed over na de er dan... Of als het bij mij zou gebeuren, hoe ik er dan in sta. Maar nee. ik zou denken, ik zou hem toch nog proberen. En ik weet dat dat heel dom is. En advies geven moet ja. je sowieso, werkt allemaal niet. Maar dan denk ik dat ik toch nog zou proberen om... Ja, een deurtje open te houden naar ja. wie weet over tien jaar. Ja, dat is ook heel menselijk natuurlijk. Omdat je wil... Het, het is... Het is het is heel menselijk om, om op zich te willen leven. En ja, om anderen ja, in leven precies. te willen houden. Precies. In het algemeen of over het algemeen, ja. Ik denk dat er dan toch wel... Dat er echt een, een component ziek is. Wat wel weer beter kan worden. Al is het maar een klein beetje. Ja, maar goed, ik, dus, ik ja, weet ja, terwijl het, niet, ik het zeg. Want het is, ja. ja, precies. Het is voor iedereen anders. Ik, ik, ik denk dat, dat mensen toch uiteindelijk alleen voor zichzelf kunnen spreken. Maar wat ik wel weet, dat is dat... dat uh, als mensen uh, zich suicidaal voelen. Want je voelt het in principe. Mm -hmm. Ja, absoluut. Dat, uh, dat, dat je wel een tunnelvisie krijgt. Dus dat je vaak uit het oog verliest wat je nog wel hebt, uh, waar je nog wel voor ja. kunt leven, wat er nog in het verschiet ligt. Wat je misschien wat je gaat missen als je er wel aan toegeeft uh, hoe erg mensen je gaan missen. Ja, maar dat zijn dingen die je dan allemaal eigenlijk ook ja, niet zo interessant precies. vindt. Ja, dat, precies. Maar dat is ja, de mindfuck ja. van, van het hele, uh, van dat gevoel. En, maar ik, ik weet ook wel, hè, want ik, ik heb ook, ja, ik heb best wel lang in de, in de psychiatrie rondgelopen. En um, ja, er zijn ook mensen die, die daar is het verhaal, die, die hebben echt, die weten dat die... die uh, ja, die weten gewoon van dit leven is voor mij. Uh, ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Precies. Um, en dat zijn ook de dingen waar ik aan denk. Als ja, ik dan zeg, ik zou niet he, ja, weet je Ik zou er niet te veel in mee, Maar ja, dan denk ik, ja. Precies, maar dat is ook. Uh, nou ja, ook met het, het euthanasieverhaal. En dat Nederland daar op zich vergeleken bij andere landen wel ruim denkender in is. Um, ja, ik denk dan wel van dat doen ze ook niet zomaar. En ergens vind ik het ook goed dat dat bestaat, omdat je uh, anders misschien in een hele impulsieve daad ja nee ik dat ben het dat dat ben ik ook helemaal met je eens in ja. dat je anders ik bedoel je gaat het op toch een niet vrede voorkomen manier ja dus dan hè, dan ja. euh, doe het dan maar op een nette manier met een dokter bij ja, en, een, en een lang goed. traject niet dat je over één dag ijs gaat hè. Je hebt, als je echt heel wanhopig bent en heel depressief dan denk je ik wil dat dit stopt ja. en dan kun je het in die tunnelvisie kun je het uh, kun je het veranderen... In, of kan het veranderen in ik wil dood. Terwijl uiteindelijk denk ik dat... Nou ja, hè, dat, dat... dat is het. Ja, daar ga je. Precies. Wat wil je niet zeggen? Het is, het je is ook, niet ook dood? een ingewikkeld ja. verhaal. Maar ja. ja, ik denk wel... Um, kijk, als ik, als ik naar mijn leven kijk... ik heb ook gewoon echt wel veel blessings. Ik, ik ben echt... Uh, er zijn gewoon een aantal dingen... waardoor ik echt zo... Dat geeft mij een boost, zeg maar. Ook mensen omheen. Um, ja... Dingen die, die mee zitten, uh, die ik mee heb, uh, dingen waar ik lol en plezier aan beleef. Maar ja, weet ook dat er mensen zijn die dat echt niet kunnen vinden en ja. echt gewoon ja. niet. En ook bijvoorbeeld, als je ik denk ook wel dat er mensen zijn die zulke diepe trauma's hebben. En als je const, constant herbeleving hebt, ja, ik weet niet hoe dat is. Nee. Nee, dat is uh, waar. Ik heb wel eens flashbacks. Ik, ik denk dat ik ook wel ergens wel uh, iets van PTSS heb. Diagnosticeer ik mezelf maar mee dan bij deze. Nee, <laughs> Weer er een erbij, hoppa. Ja. <laughs> maar um, ja. Nee, het is, ik spreek ook, uh, ik, als ik het heb, zo heb, dan praat ik ook puur en alleen uit mijn eigen ervaring. En dan denk ik, ja. als ik s'avonds uh, heel vrolijk bijvoorbeeld naar bed ga, dan ziet de wereld er totaal anders uit dan wanneer ik dezelfde ochtend, zeg maar de volgende ochtend, heel depressief wakker wordt, maar dan is de wereld totaal anders. Terwijl Klopt. alle omstandigheden zijn exact hetzelfde. Er is niks veranderd. Ja, maar mijn omstandigheden blik... kunnen wel... Uh... Ja, maar die zijn het dan bijvoorbeeld niet. Weet je, alles is nog hetzelfde. De wereld is nog hetzelfde. Ik heb nog steeds een dochter en een huis Ja, een precies. En een... dat, het dan, is... dat het dan verandert per, uh, in een korte termijn, bedoel je. Ik, dat mijn stemming zo veel, zo'n stempel op mijn beleving van de wereld kan ja. drukken. En daarvan denk ik, ja, als dat zo is, dat betekent dus ook dat, dat ik dat een soort van verkeerd zie. Ja. Snap je? En dan denk ik, als ik dan mijn situatie leg over die van iemand anders... misschien ziet die dat dan ook wel verkeerd. En moet die gewoon niet nu een eind maken aan zijn leven. Nee. Dat zo zonde is. Ja, dan, dan kijk je inderdaad vanuit je eigen nou ja, referentiekader. Ja. Dat woord heb ik op school geleerd. Ja, is het <laughs> mooi woord. Prachtig. Even ja. interessant doen, hè? Dat zou je nog wel vaker horen dat het woord is je ervaringsdeskundige wil worden. Ja, en ervaringsdeskundige, wat vind jij van dat woord? Uh, nou ja, goed. Ik zou het mezelf niet snel noemen. Nee, nou ik dus ook niet. Maar ik doe oh, wel achten, die opleiding. Je wordt een moeite. Ik heb al <laughs> überhaupt je? om een mening te vormen over zoiets als dit. Ja, alsof ik deskundig ben. Ja, ik. Totaal ik ben niet deskundig, nee, hoor. Nee, nee. Alleen ik, over ik, mezelf een beetje inmiddels. Precies. Als je jezelf, uh, nou ja, maar een beetje goed kent. En het is inderdaad. En dan heb ik ook heel erg in de, in de mental based treatment. De treatment ik, het woord is echt moeilijk, hoor. Uh, de mental based mental treatment. Mental based treatment. Oké. Okay. Oh, ik maakte echt een vies geluid. Het komt omdat ik verkouden ben. Nee, de laatste oh, dag. Nee, je oh, oh, dit oh, dit moet uitgeknipt worden. Nee, ik ben niet verkouden. Ik was, deze week... ik was deze week verkouden. Alleen ik heb een test gedaan en ik ben corona vrij. Dus... Right. Oké. Okay. Ik geloof er niks van. De... Ja. <coughs> nee hoor, nee, ik geloof je. Ik zou, niet, uh, ik zou niet iemand anders je leven op het spel uh, zetten. Dat is heel fijn. Dus, Oké. Okay. Ik geloof je. Oké, okay. waar zijn we gebleven? In ieder geval, uh, over mental based treatment. Ja, wat is dat? Dat is, uh, ja, het, ik heb het twee jaar lang gevolgd uh, voordat ik uh, aan de opleiding begon. En het, uh, je leert er eigenlijk om, uh, zeg maar, als je, als je in een conflict komt met jezelf of met een ander en de emoties lo lopen hoog op dat je dan uh, bij jezelf kan blijven, maar ook, of in contact met jezelf kan blijven... maar ook met de ander in contact kan blijven. Oké. Okay. Dat leer je, hè? Dat is hè? Pittig. Dat is in heel pittig. Ja. Ik kan je zeggen, het lukt me ook nu nog steeds niet altijd, maar wel een stuk beter. Dus... En dat train je dan? Dat, is een... dat train je drie keer per week. Oefeningen met andere mensen, en dan ja, ga je een soort acteerstukje, Ja, uh, mensen waar? met ook uh, hun dingetjes, <laughs> dat is heel Nee, Het is wel echt... Uh, het heeft me wel echt veel gebracht, Maar serieus, wat doet die therapie dan? Dan heb je dus echt een soort uh, ruimte... waarin je de, de acteerdingetjes met elkaar uitspeelt, ruzies. Nee, het is dan... geen acteer, het, oh. is echt... oh, het is echt. het is echt? Het oh. is echt. Dus je hebt echt bepaalde frustraties over iemand. En Absoluut, dan ga je... okay. of over jezelf, of over, uh, over je leven. En uh, ja, dat, uh, er is dan een inbring. Mensen, of dan één, iemand of soms twee, als het tijd is. Die brengt dan iets in. Ja, en daar gaan anderen dan op reageren. Maar ondertussen in het groepsproces gebeurt ook van alles... Ja, mensen kunnen getriggerd worden door elkaar. Dus we al, en en die, die, die therapeuten die erbij zitten, nou, die zien alles. Ja. Dus dat is, uh, in het begin vind je het echt: dan denk je, nah, nou veeg me op. Ik, uh, dit, dit is echt niet, dit is niet grappig. En ik vind jullie ook niet leuk. Dat dacht ik in het begin. Maar, um... maar is dat de bedoeling? Dat is de bedoeling. Ja, dat herkennen en daaruit vissen. Ja, dat, dat, ja. Ja, dat ja. is de bedoeling. En het ding is dus ook... ...ik heb nog nooit een therapie in mijn leven afgemaakt. Nog nooit. Ik had altijd of ik werd weggestuurd of ik ging zelf weg. Nou, daar heb ik eens dus eerder iemand over gehoord in de podcast. Oh, ja. Dus uh, dat, was voor mij, uh, dat was voor mij echt belangrijk dat ik dit af ging maken. Hm. Ja. En dat heb je wel netjes gedaan. Laten we even teruggaan, want yes. je komt daar niet zomaar in die therapie terecht... Ik een nee. aan je, <laughs> zit nog steeds een beetje te na te denken over die periode dat je dan van de middelbare school afkomt en dan tot je 25e chronisch de, oh, depressief ja. bent. Ja, ja daar uh, zit er wel een gat tussen. Hè? Nou, ik bedoel meer, <laughs> hoe heb je die periode dan uh, al die tijd beleefd? Ben je daar al, al die tijd zo neerslachtig en depressief geweest tot je 25 ste En heb je die, al die tijd nooit ergens een vorm van hulp gezocht? Ja, absoluut. Wel. Ik heb heel veel... Uh... Ja, ik, ik loop vanaf, denk ik, mijn achttiende, zeventiende, zestiende wel bij de GGZ. Toen was het nog in Friesland, toen ik daar woonde, maar ja, het, het baatte niet. En ben je, ben, je bent daar naartoe gegaan op eigen initiatief? Of heeft iemand gezegd, misschien moet je daar eens een keer naartoe? kijken? Oh, dat weet kijken. ik niet eens meer. Hm. Volgens mij ben ik er wel naartoe gestuurd, ja. Ja? Ja, ik denk het wel, want... Uh... Ja, je bent juist jong nog. Ja, ja. Dus uh, ja, hoe is dat gegaan? Uh, ...waar wil ik als eerste... Uh, ...ja, ik heb volgens mij als eerste heb ik het therapie in Leeuwarden gevolgd. Nou, dat vond ik helemaal verschrikkelijk. Nou, dat is niet, maar, maar, helemaal... Maar wat... dat is niet helemaal waar. Zie je, dan gaan we weer zwart-wit doen. Dat geeft niet. Uh, ja, even Ja, dat, dat, dat, dat, dat geeft wel, want er zijn ook oh. grijs tinten. <laughs> heb ik ook iemand eerder horen zeggen. <laughs> ja, dat is ook wel weer waar. Ja. ja. Uh, ja we leren er wel wat van van. Ja, podcast. precies. Ik probeer mezelf ook gewoon aan te leren om niet te zeggen... ...ja, dat is helemaal... Of uh, slecht, of goed, of altijd, of nooit. Dit, dat probeer ik mezelf <laughs> Ja, ik ken dat. Ik moet dat mezelf ook eens gaan uitleggen. Ja. Maar in ieder geval, ik vond het uh, geen leuke therapie. En niet nee, dat het maar, leuk hoeft te zijn, maar... Mag ik even één ding Zeker. nog even inbrengen wat, ja. wat was jouw vraag? Waarom kwam je daar? Wat was jouw opvraag? Ja, dat was toen ik net die diagnose borderline had gekregen. Oké, okay. ja check. Borderline. Ja, verschrikkelijk woord. Ja, wat vond je er zelf van toen dat hoorde? Ik dacht, mijn leven is voorbij. Ik dacht, mijn leven is voorbij. Ja, ik las het. Ik weet nog wel dat ik... Ik kreeg hem in een kwartiertje. Echt in een kwartiertje van een psychiater in Leeuwarden. Ze kenden me niet eens, maar goed, het klopte wel. Want ik ging googlen. Nou, en ik dacht... Symptoom 1, 2, 3. Ik ging het allemaal lezen. Ik denk, nou, dit ben ik. Oh ja? Ja, alles. Ja. En ik dacht, wat, wat een verschrikkelijke persoon is dat eigenlijk. <laughs> en je leest over jezelf dan? Ja, ja, maar ik dacht ook, dit is echt niet goed. Ik bedoel, dit, dit, uh, dit is een last voor de wereld. Ja, dat dacht ik eigenlijk. Toen, toen ik het las. Ja, hmm. nog niet beter wist. Want nu denk ik daar niet zo meer over. En ja, wat dacht je toen dan? Oké, okay, moet ik medicijnen of therapie? In, uh, ja, ik, mijn ik, leven ik, ik dacht, nu. help me alsjeblieft hier vanaf. Uh, komt dit ja, ooit ja. nog goed? Nou ja, je kan ermee leven... Ja, op je dertigste op je ooit, dan uh, zakt het wel eens. Nou, ik was toen 18 Ik zei, nou, alsjeblieft zeg, op mijn dertigste. het is een leuk vooruitzicht. Ja, ja dat weet ik nog wel hoor. Dat ik dan, uh, maar het klopt wel. Het is echt waar. Wat, dat het zakt na je dertigste. Ja. ja, is dat zo? Ja. Waar merk je dat aan dan? Wat is nu minder? Nou ja, hè, het is wel, tuurlijk, he, dat hangt wel af van een uh, aantal factoren. Ook of je hulp, uh, of je ook. een therapie afmaakt, inderdaad, die bij Precies. past ook nog. Uh, ja, maar ik, ik merk wel dat dingen rustiger worden. Ja, absoluut. Maar, ja, of je maar, meer wij, kennis krijgt. Uh, ja, of, precies. Of, ik wil uh, zeggen, wijt je dat dan aan, het, aan je eigen werk, aan je proces? Of gewoon ja, deels en, wel. wordt het ik na heb, je er vanzelf wel minder? Dat is ja, wat. Ik, ik weet het maar. Het, het staat echt in, in heel veel borderline boeken... <laughs> van na je dertigste, Het is wel zo. Het, ja, het is bij veel mensen. Zijn er dan... geen mensen van 60 met borderline? Absoluut. Oh, die zijn er ook wel. Absoluut. Okay. Alleen wat ik zeg, het, is, het hangt natuurlijk ook af... inderdaad van of je hulp zoekt... of je naar jezelf kan kijken en durft te kijken. Dat is ook gewoon een heel belangrijk iets. Wat want... is het, Noem even met borderline... Misschien weten mensen dat niet. Wat, is, nee. wat zijn de typische kenmerken van iemand met borderline... waar jij je dan zo in herkende? Mm. Chronisch leegvoelen... <laughs> Of heel... Nee, nee, nee. Ik voelde me of heel leeg... of ik voelde alles. Dat was geen... Uh... Zwart-wit, wat je er net zegt. Ja, met gevoel ook. ook. Ja, Of ik, of ik uh, liep op de top van de berg... en helemaal... Woe. Of, uh, ja, of ik, ik voelde niks... nergens wat bij. Niks raakte me. En waren dat dan... Uh, periodes waarin je dat had? Nou, dat dat in de kort, dag? Ik uh, oh, okay. kon wel kort uh, opvolgen. Maar ook wel eens soms periodes. Ja. Want um, dat vind ik altijd wel grappig als je zegt uh, op een top van een berg lopen in een dal. Yeah. Dat is natuurlijk met een bipolaire stoornis ook heel erg. Ja, Alleen duurt klopt. het dan veel langer. Ja, dat, uh... de, die, al die diagnoses lopen ook wel een beetje uh, elkaar daarover. Ja. <laughs> dus ik herken ook wel iets van mezelf in, in bipolaire stoornis. Ik heb hem nooit, nooit die diagnose gehad. Nee. Ik maar... heb ook heel vaak gedacht, misschien ben ik wel, heb ik wel borderline. Ach, dat lijkt ja, allemaal ze zeggen een beetje ook dat iedereen ook wel kenmerken heeft. En, en er, zelfs uh, Dirk de Wachter zegt dat we in een borderline society leven. Hmm. Wat ik op zich wel... Ja, aangezien ik er nu... Uh, nou, daar wil ik, mag ik mezelf wel deskundig in noemen, vind ik. Borderline in en borderline. alle informatie. Ik heb alles gelezen wat er maar is. En, en uh, nee, dat is, niet, dat is vast niet waar, maar wel veel. Uh, ja, en omdat ik het zelf helemaal doorlopen heb, het hele proces en nog steeds doe... Uh, ja, ik denk, denk wel dat ik inmiddels wel een borderline-deskundige ben. Waren die dingen niet dat, die... ik, dat, dat ik dat nou heel cool vind, maar... Nee, ik kan maar ergens deskundig in zijn, <laughs> toch? <laughs> in ieder geval wat. Ja, als, je, als je dan vertelt, dus uh, de, de, nee. die wisselingen van, in ik je stemming. Ik wil niet denigerend doen over, over borderline. Maar het is niet, niet om de mensen die borderline hebben. Want uh, ik zeg vaak ook, van er zijn zoveel verschillende <laughs> mensen die de diagnose hebben. En geen één is hetzelfde. Nee, nee. maar ze hebben wel een beetje dezelfde kenmerken. Wel dezelfde kenmerken, maar je hebt inderdaad ook nog een verschil. He, om, om maar even zo te zeggen, je hebt mensen uh, zonder borderline... die best wel een vervelende persoonlijkheid kunnen hebben. Gewoon niet heel aardig. Ja, dat, dat, ja, he, kan. En je hebt mensen met borderline... Die, die kunnen wel een vervelende persoonlijkheid hebben. En dan, en dan, wordt, dan, dan, heb, dan ben je screwed. Ja, ja, ja precies. Uh, en dan heb je ook natuurlijk mensen met borderline... Die dat hebben. Ja, mensen met borderline en een heel gezellig karakter hebben. Die Wat zei je? En je hebt ook mensen waarschijnlijk die borderline hebben en een heel gezellig veel. persoonlijkheid. Ja, hebben. nou ja, ja. Ik, ik heb er veel, uh, ook, ook met mijn therapie, veel mensen meegemaakt met, met de diagnose. En ik moet zeggen, als ik, als ik één groep mensen geweldig vind, dan, dan zijn het de mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis Diagnose: ja. het zijn gewoon individuen. Waardoor denk je dat het komt? Ik herken dat ook wel een beetje met de mensen met de bipolaristoren. Het is toch zo zo'n ja. klein familietje. Je hebt meteen een soort klik met elkaar toch ook? Ja, ook niet met iedereen. Of je botst heel erg, of, of, uh, of je hebt een klik, maar... Precies, ja. Ja, waar zit dat in? Um, ja, ik denk ook, nou ja, sowieso uh, mensen uit in de psychiatrie vind ik vaak toch... Uh, ja, vaak wel iets kunstzinnigs hebben. Uh, heel getalenteerd vaak in iets. Niet dat dat iets uitmaakt, maar dat vind ik wel heel leuk. Hm. Um, ja, gewoon een bijzondere manier van denken. Uh, ja, geen grijze muizen. Nee. Dat, uh, ja, dat vind ik ook leuk. Het, houdt een beetje, het geeft een beetje leven in de brouwerij. Ja, dat is zo. Zie je jezelf ja. ook wel zo nu, inmiddels? Uh als iemand die Ja, niet te ik, grijs heb, om ik heb is mijn momenten. En... <lacht> ja, ik heb mijn momenten, zeker, ja. Ja, ik kan wel. Als ik, uh, als ik lekker in mijn vel zit, kan ik wel gangmaker zijn op een feestje, ja. Niet dat we nu feestjes hebben. <lacht> nee, nee. Ik, ik, ik, ik niet, ook niet hoor. Nee, ik ook niet. <lacht> maar die, dus... uh, als je nou, uh, want je zei het straks al, van als ik, als ik, ik heb die diagnose gekregen, maar ik weet niet of ik hem nu nog steeds wel zo, twijfel je daar een beetje over? Nee, ik twijfel er niet over. Maar ik denk wel dat uh, na de mental base treatment... Uh, dat, ik, dat ik wel... Uh, ik denk niet meer minder... Uh, ja, wat, het, wat het woord, die woorden uit de gedrag gedragsgestoord, wil ik zeggen. Dat ik niet minder gedragsgestoord communiceer... dan andere mensen inmiddels. Oké. Okay. Dat vind ik nu. Dus... Ja, soms nog wel wat heftig. Maar ik heb ook gewoon... Ik, ik zeg, dat zeg ik uh, ook soms wel eens tegen anderen. Ik heb ook gewoon een temperament. Ja, precies. Je hebt ook gewoon een persoonlijkheid naast je diagnose. Ja, ja, ik heb uh, Indonesische roots... Hm. Ver hoor, van een verre familie. Maar dat kan, dat kan zijn toch? Dat ik daardoor. Uh, ik, ik herken mij ook niet heel erg in, in de typische Nederlandse cultuur. Dus het is voor mij ook. Ik heb nooit goed begrepen waarom mensen op verjaardagen in een kringetje gaan zitten, koffie drinken en, en taart Gezellig. eten. Nou ja, Gezellig. vind ik niks gezelligs aan. <laughs> dat is ook een woord. Gezellig. muziek aan, dansen, weet je wel. Uh, <laughs> ja, dat. Dan moet je echt bij mij niet meer aankomen hoor. Nee, dus als ik hè? verplicht ja. moet gaan dansen, mijn Ja, niet verplicht, ja. maar wel gewoon een beetje, ja. Of inderdaad maar ook. Kijk, uh, dit is niet ja, het verschil post... natuurlijk tussen mensen. Want jij zegt nu. Ja. Uh, ik haat het om een kring. Of nee, of nee, ik, nee, ik haat, dat niet. Ik haat, haat het, haat, maar hè, niet waarom gaan hoor. we niet dansen <laughs> en dit we een plaatje op? Je zou mij veel meer plezier doen als ik gewoon lekker in het kringetje mag blijven zitten, eerlijk gezegd. Mm. Kijk, dus Ach, dat is ook weer het verschil tussen dat mensen. Ja, is natuurlijk ook wel weer wat, maar het is altijd zo, ja. Altijd. Nee, niet altijd. Nee, Het maar is, net zo uh, goed als dat, dat, er, dat je zegt dat mensen met een borderline-diagnose verschillen van elkaar. Mensen verschillen überhaupt heel precies. erg van elkaar. En nou, of je nou dat, een label hebt of niet. Dat inderdaad. Ja. Ja. Een label is een, een, een, ja, een aanreiking, een handleiding inderdaad. Om uh, te weten wat voor behandeling je moet doen. En dat je verzekerd wordt. Ja. Daarvoor zijn de labels. Ja. Want je bent jezelf. Je bent niet je... Diagnose. Nee, het is wel een gevaar, want er zijn wel heel veel mensen die op een gegeven moment daar een beetje... Uh, dat, laat ik het zeggen, ik zou zeggen, dat is het gevaar van de diagnose. Dat je een, nee. een beetje gaat denken, oh, ik ben Identiteit dit. Identiteit aan. Ik, ik ben, uh, dat heb ik ook ja, in het begin heel erg gedacht. Ik ook. Oh, Ik ben iemand met een bipolaire stoornis. Absoluut, zornis. ik heb dat ook uh, heel erg gedaan, maar Zeker weten. Maar oh, ik weet nu inmiddels beter. Wa wat zijn de dingen die jou nou uh, echt heel erg veel gebracht hebben, behalve dan dat mental-based... Treatment. Treatment. Mag ik ook reclame maken? Van, van Vol, mijn, uh, wel, als, als ik, waar ik het gevolgd heb, en en zo. Ben echt, Ik ben echt heel tevreden. <laughs> ja, ja, over ga je zonde. gang, ga je gang. Ja. Nou, ik heb het gevolgd bij uh, Lentes in Groningen aan de Herenweg. En uh, bij het MBT vakteam. En uh, ja, ik raad dat echt, uh, echt mensen aan die uh, met dezelfde problemen kampen of nou, iets soortgelijks. Beter met hun emoties willen omgaan. En ja, raad dat. je die therapie aan of ik raad dat, uh... de therapie aan. Ja, en de behandelaar. Die. Oh, die ik ik, zeggen. Vind ze, ik heb normaal. ook wel eens met ze over gelegen hoor, dat hoort erbij. Uh, maar ik vind ze heel uh, kundig en ik vind ze heel erg hard hebben voor. Uh... Maar uh, er gaan natuurlijk een hoop mensen niet vanuit Zuid-Limburg naar Groningen toe. Voor nee, de volgens mij mag dat ook niet eens. Maar toch mocht iemand de, uit Groningen dit horen. Ja, maar ja. dan is dat alsnog je tip van mental based, uh, Sowieso, dat is wel ja, echt een hele goede om te het proberen. Af. Maak het af. Oh, je, oh Moet je jezelf naartoe sleuren aan je haar? Maak het af. Echt waar. Maar, ik zeg er wel bij, je moet er ook aan toe zijn. Maar wat voor, precies, want je hebt eerder therapie gedaan. Daar ja, wil ik dan nou, beteken. toen was ik er niet aan toe, maar nee, die therapieën die dus waren ook, ook gewoon uh, KUT. Oh. Ja. Wat heb je nog meer gedaan? Cognitieve nou, gedachten? Uh, even kijken. Ja, in, in Leeuwarden heb ik iets gevolgd. Nou, dat vond ik gewoon. Uh, dan denk je, dan heb je al trauma's. Nou, dan heb ik nog een trauma erbij. Oh, ik vond hoza. het verschrikkelijk. Ja, het is gewoon één zwarte vlek. Ik weet het niet eens meer goed. Maar ik, vond, ik weet nog wel dat ik het verschrikkelijk <lacht> vond daar. Wat? Uh, ja, nee. Maar, maar even, wat deed je dan? Dat moest je doen? Moest je, uh, ja, gewoon. Uh, je zat er gewoon vijf dagen per week. Van uh, s ochtends negen tot s middags vier. Hè? Ja. Maar dat, dat is ook niet want ik me echt verstaan onder therapie. Dus het is gewoon... Een, was je, moest je daar ook blijven door de ja. week? Ah, oké. Okay. Nee, niet door de week. Ze ging wel naar huis. Ah, maar, de... maar het was overdag gewoon volle baktherapie. Ja. De hele dag. Ja, dat was... Uh, ja, dat, dat, ik was toen... Uh, ik was zo nog niet bewust van mijn probleem van mezelf. En, en dat, dat ging totaal niet. Hm. En ja, ja, ik weet niet waarom... Uh, ik heb wel vaker het idee gehad dat ik echt heel erg in een uh, hoek gedrukt uh, ben... om een bepaalde therapie te volgen. Misschien om het geld, misschien om, weet ik veel... om die mensen een goed gevoel over zichzelf te geven van de GGZ. Ik weet het echt niet, maar het paste gewoon niet. En ik wilde het ook niet. Ik was niet gemotiveerd genoeg... Ja, en dat is heel belangrijk... dat je wel echt weet van... ik ben gemotiveerd en ik wil dit anders. Maar dan, dan is het ook weer belangrijk... inderdaad om voor het leven te kiezen. Ik wilde niet leven. Hoe nee, kun je dan gemotiveerd zijn voor een therapie? Om überhaupt een therapie, een therapie, therapie te doen. Ja, dat ja. is heel lastig. En dat, en, dat soort, en dat soort dingen werden ook niet besproken. Dat was taboe. Echt. En ik snap het wel. Want het is, ook, uh, het is natuurlijk ook een... een uh, het kan enorm triggerend werken... Maar de, de therapieën, die, en ik heb nog een therapie gevolgd in dus Soesterberg. De Zwaluw heette dat toen de tijd. Nou, daar heb ik ook maar vier maanden gezeten. Toen werd ik weggestuurd volgens mij, of ik ging zelf weg, ik weet het niet eens meer. Maar waarom lukte het dan elke keer niet? Behalve ja, dat je er niet voor open stond, werd maar echt... werd het ruzie? Of werd er het, uh... Nou, nee, niet ruzie. Ik vond de mensen, uh, zeg maar, de therapiegenoten zelf uh, al met al best wel heel, uh, heel fijn. Ik had wel een leuke klik daar met mensen. Ik vraag soms nog, soms nog wel eens af hoe het met ze zal zijn. Uh... Maar ja, dat ik, ik kan ze ook niet meer terugvinden of zo. Dus dat was het niet. Maar meer gewoon het, het hele systeem van straffen en belonen. En dat je, ik weet nog wel dat we contracten hadden. Had je een, een non-automutilatiecontract en een non-sekscontract. Oh, ja? Non -seks contract en een oh non serieus? Ja, en, en, en een non-suïcidecontract. Nou ja... Ja, snap je. En wat je? gebeurt als je dat... Uh... Ja, nee, dan, moet je, oh, ja dan moet je in de hoek staan. Dat zou ook niks voor mij zijn. Uh... Nee, nou, voor mij ook niet. Maar ja, ik dacht wel... Ik had, het op, ik had toen een tv-programma gezien over de Zwalio. En toen zeiden ze ook... Ja, dat is het laatste rapmiddel. En ik had ook toen in mijn hoofd zwart wit hoe ik was... Ja, dat is het laatste rapmiddel. Nou, als dat niet lukt, dan uh, wordt het helemaal niks. Maar ook bij alles altijd. Dus en dan probeerde ik uiteindelijk toch ja. nog wel weer wat... Maar, uh, ja... Hoe zag de... jij je jezelf toen? Ja, ook, ook als een loser. Al oh. gewoon ik, ik, ik werkte soms wel tussendoor, hoor. Ik heb zelfs uh, nog een tijdje bij de Nederlandse spoorwegen gewerkt in Amersfoort. Ik heb de koksopleiding afgerond. Oh. Uh, ja, en tussendoor lag ik uh, af en toe in het ziekenhuis met een overdosis of, uh, of ik was opgenomen. Mijn klasgenoten wisten van niks. Ook niet als je dan, als je een keer in het ziekenhuis hebt geleerd, denk dat dat wel opvalt. Maar nee, niet. ik spijbelde ook heel veel. Dus. Oh, dat en gaat. het was een hele makkelijke opleiding voor mij. Dus ik, uh, ik had niet echt... Ja, ik hoefde er niet heel veel voor te doen. Uh, en hoe vaak heb je dat gedaan? Zo'n zo overdosis nemen? Of een poging oh, ja. gedaan om er een eind te Ik heb het wel niet maken. bijgehouden, maar... Nou ja, ja... Dat weet ik niet. Ik denk wel redelijk vaak, maar heel, uh, veel, heel veel, waren niet echt serieus. Zeg precies. Maar. Wat, wat, ja, hoe bedoel je dat? Niet serieus wilde uh, je doen, niet echt, echt, echt dood. Ja, eentje was dat, eentje was dat. En, en voor leg de Leg rest... mij dat eens uit, want dat vind ik. Ben ik altijd wel benieuwd naar als mensen dat zeggen. Van, het ja. is een cry for help, weet je wel. Wat, ja. wat is dat dan? Hoe voelt ik dat dan? Ik wil even mijn trui uitdoen hoor. Ik krijg het een beetje warm. Ga je dat? Van te uh... Nee, absoluut niet. Ik vind uh, nogmaals dat het, uh, dat het is heel belangrijk is dat, uh, dat dit onderwerp bespreekbaar is. Ja, is. Absoluut. Dus nee hoor, maar ik heb het gewoon warm. Nou, trek te raar, het <laughs> geen probleem hoor. Oké. Okay. Het is hier ook wel een beetje warm, denk ik. Uh. Zo, koptelefoontje op. Yes, Ehm, okay. um, Wat was de vraag ook alweer? Nou, dat, het is niet zozeer een vraag, maar ik vraag me dat altijd af. Als mensen dan zeggen, van, het was een, uh, zeg maar een, een roep om aandacht, zo'n zo zelfmoordpoging. We wilde niet echt dood, maar het was een roep om aandacht. Het is nogal een risico ja. voor, voor aandacht. Hoe werkt Klopt. dat dan in ook? Ja, ik, ik kan niet jullie, want ik ben niet jullie. Maar ja... Voor mijzelf, ja, ik denk ook gewoon dat je, dat je voelt dat je liefde tekort komt en inderdaad aandacht misschien dat je niet wordt gezien. Uh, maar is dat dan de reden dat je doet omdat je daarna door heel ja, veel mensen gezien wordt? Ik uh, kan alleen voor krijgt. mijzelf spreken, dus dat wat ik zeg, de, de redenen zullen uiteenlopen voor iedereen. Mm -hmm. maar voor wat mijzelf was bij jou dan? Uh, kan ik wel, uh, ja, ik, ik, ik, uh, ja, ik speelde heel veel met mijn leven in allerlei opzichten. Uh, niet alleen uh, overdoseren over met medicatie. Het maakte me echt niet uit. Ik, uh, ja, ik wilde gewoon ergens wel het graag van het leven af. Dus uh, ja. Dus je was heel zelfdestructief ook? Ik was heel zelfdestructief. Absoluut. N wat ben je allemaal dan? Wat dronk je veel? Uh, Drugs, nee, nee gek genoeg uh, met, met uh, middelen gebruiken. Dat, uh, dat heb ik nooit... Uh, dat, dat heb ik nooit echt dat is nooit echt een probleem geweest en nog steeds niet hmm. dus dat uh, ik doe het wel eens af en toe uh, een jointje of uh, een drankje maar ja ik heb ik, ik bijvoorbeeld ik zou er niet wakker van liggen als het als het er morgen niet meer voorhanden zou zijn ik zou het wel jammer vinden maar dat ja, is het nee. ook bent er niet van afhankelijk nee uh, ja qua verslaving ik denk ook uh, ja, ik denk wel uh, hoe ik bijvoorbeeld met mannen omging. Maar daar wil ik niet te veel over uitweiden verder. Want dat vind ik wel vrij privé. Uh, maar toch dat ik, dat ik daar mijn aandacht en bevestiging uh, zocht. Hmm. En dat niet door had van mezelf. Dus daar heb ik mezelf echt wel mee uh, geschaad. Helpt, helpte je dat ook om een positiever beeld van je te krijgen? Nee. Ja, als, als soms van als mannen mee naar uit. Nee. Soms, ja, tuurlijk. Ik heb gelukkig wel uh, ook uh, een paar keer echte liefde gekend. Dus uh, ik ben echt verliefd geweest en diegene hield ook van mij, houdt van mij en andersom ook. Dus uh, daar heb ik gelukkig mee uh, gemaakt, maar ook gewoon heel veel dingen. Dat ik, ja, dat ik echt denk van, jezus, Nienke, waarom? Nou, waarom ga je Maar dan... Waarom? Geef eens antwoord op je eigen vraag. Ja, ik voel mezelf gewoon niks waard en in toch een bepaalde leegte ook uh, een soort poging misschien om me, om me goed over mezelf te voelen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Ja. Misschien dat dat dan het enige was wat je een soort van hielp. Ja. Want waarom blijf je nou, anders enige, niet gewoon thuis maar... binnen zitten met een boek, zou ik zeggen? Nou, dat is ook lekker. <laughs> ja, maar het is minder riskant. <laughs> ja, klopt. Um... Dus dat, dat risico opzoeken, ja. is dan dat vraag ik me waarom, waarom dat dan zo voor jou zo belangrijk was. Dat stukje risico. Dat, dat... Ja, niet, niet belangrij ja, belangrijk. Ja, belangrijk. Waarom je het opzocht? Ja, toch. Ik denk ook wel die leegte inderdaad die ik ervoer en, en het, uh, dat ik toch dacht van... oh, iemand ziet me staan, iemand vindt me leuk... iemand vindt me aantrekkelijk genoeg om tijd in, uh, aan te besteden. Precies, want die ervaring had je natuurlijk ja. niet als je dat nee. vertelt. Nee. Later op zich wel, hoor. maar ik heb het ook nooit zo door. Dus ik, uh, ja, ik heb dat nog steeds niet. Ik, uh, <laughs> wat, wat heb je niet door? Als ja, als iemand mij leuk vindt oh. of zo. Dat, dat, heb ik niet snel, uh, dat heb ik niet snel door. Dus dat, Heb je dat een uh, beetje afgeblokt, afge een beetje? Om ja, niet met zelfbescherming. Niet bewust, maar ja. Ja, ik denk toch dat dat altijd nog wel een beetje een, een dingetje is hè, van, van hoe je jezelf ziet. Van, um, ik ben nu in de fase dat ik mezelf leuk vind, zoals ik ben. Ook niet, wat ik zeg, niet altijd, maar ik, ja, dan is het mijn gedrag, zeg maar. Mm -hmm. Alleen... Ik ben wel echt content met mezelf. Nu. Maar dat, dat is wel, hoe ben je daar dan gekomen? Want er zijn, los van stoornissen en zo... en diagnoses, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die niet per se tevreden zijn over zichzelf. En zichzelf niet heel per se positief zien. Hoe, nee. hoe kom je dan van dat punt waarbij je jezelf echt haat... zoals je helemaal een het ja. zei... naar dat je jezelf dus nu gewoon... Nou, je zei het straks bijna, accepteert. Ja. Hoe, hoe dan? Uh, ja... Nou, ja. Want ik ben heel blij voor je dat het zo is. Dank je. Ja, ik ook. Oh, ja, ja, nou ja, ja, spiritualiteit heeft mij ook uh, Kijk, heel okay. erg uh, geholpen. Het boek van Eckhart Tolle, De Kracht van het Nu. Mm -hmm. um, ja, mij verdiepen in, in spiritualiteit heeft mij... En dat heb ik, ja... Daar, dat, is, dat komt en gaat in mijn leven. Ik ontmoet mensen die daarmee bezig zijn... Uh, of ik, of ik lees dus een boek erover. Maar ik, dat is nu echt gewoon een onderdeel van mijn leven. Uh, hè, niet dat ik uh, op een yogamatje door het huis vlieg of zo. Dat niet. Maar ik doe, bij, ik doe eigenlijk nooit yoga. Maar wel... Uh, nou, ja. Wat is het spirituele aspect dan wat je bedoelt? Uh, ja, mindset eigenlijk. Van, uh, nou ja, Eckhart Tolle, Bijvoorbeeld daar ben ik mee in aanraking gekomen van... Uh, Leef in het nu. En dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Nee, dat is helemaal nee. niet simpel zelfs. Er is niks anders dan dit moment dat we nu hebben. Niks. Ja, ja maar toch, toch is er ook echt gewoon morgen. Zeker. En gisteren. En, en, en, en hebben hier we gisteren. ook een verleden, ja. maar in principe is dat er niet. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dat is het enige wat telt eigenlijk. Dit dat moment. is nu het enige ja. wat telt. En ook om uh, zijn boek is natuurlijk zo. Hij uh, ja, heeft zoveel boeken geschreven, maar. Uh, he, de, de, um, hij schrijft over dat wij onze identiteit hechten aan het verleden of de toekomst. Of aan status, materie, uiterlijkheden, uh, noem maar op. Ja. En dat heeft mij wel een inzicht gegeven. En natuurlijk, het is heel lastig om daar niet je identiteit aan te hechten. Omdat wij, we leven nou eenmaal in deze wereld waar... ja waar je gewoon een uiterlijk hebt en waar je precies, gewoon... En dat eh, het allemaal wel telt. En, ja, ja, precies. Ja. Uh, maar het is de kunst je om je er niet te veel zorgen niet... mee... Uh, om, Wat zei je? Om, het is de kunst om je er niet te veel zorgen om te maken... en niet te veel Maak mee bezig de te zijn. Maak je er beste van ja, en, en zorg goed voor jezelf. Ik, ik merk ook gewoon, ik, wanneer ik niet lekker in mijn vel zit... en depressievig ben, dan vind ik mezelf automatisch lelijk. Ja. Dat had ik begin dit jaar ook nog, toen ik met de opleiding begon... ik zat niet lekker in mijn vel... Ja, want ik, het is echt niet dat ik altijd fluitend door het leven ga of zo. Maar dan, ja, dan kijk ik in de spiegel en dan ben ik gewoon niet blij. Maar dat komt ook gewoon door mijn uitstraling. En ja. als ik nu, uh, ja, momenteel zeg maar, voel ik me wel, ja, ik voel me wel steady. En natuurlijk uh, ja, het, het leven is niet perfect of zo, maar ik ben wel nou ja, tevreden. Dat is wel gewoon een woord wat ik momenteel kan gebruiken. En dat zie ik in mijn ogen en dat maakt... Dat vind ik heel erg mooi. Maar ik ben ook gewoon... Ik ben wel iemand die... Uh, ja, houdt van mooie kleding. En make-upjes. En uh, ja. Ik, ik uh, baal echt ontzettend dat ik niet naar de kapper kan. Want ah. mijn haar zit voor geen meter, vind Ach, ik. dat valt toch best mee. Nou, dank je, hoor. <laughs> Even naar complimentjes pissen. Ja. Nee, maar... Um, ja. dat Ik ben nu inmiddels wel gewoon... Uh, Misschien ook dat, dat daarom dat ik uh, een probleem had vroeger met mijn uiterlijk. Ik denk ook dat ik een op een bepaalde manier naar schoonheid kijk. Um, ik zie heel veel details. Bij anderen ook. Mm. En, um, en, en, ja. Dan focus je op dat kleine lelijke ene puntje ja, ergens date, in je gezicht. En dan denk ik, je... Dat doe ik nu niet meer. Ik okay. zie nu meer geheel. Ja, want net als andere mensen. Die niet ja, kleine puntjes Ja, ja precies. Ja. Ik, zie nu meer, ik zie mezelf nu ook meer als een geheel. En toen niet. Mm. En uh, ja, ik, ik weet niet of je wel eens van de diagnose BDD gehoord hebt. Ja, nee. Nee, had ik ook nooit voordat ik het las. Maar ja. ik dacht ook, die heb Ken ik ook veel, nooit officieel maar... gekregen. Maar die, uh, dat, dat heet dan ingebeelde lelijkheid. En dat... Uh, ja, mensen kunnen daardoor. Sorry hoor. Ingebeelde lelijkheid. Ja. Maar diegene die het die als lelijkheid. Dus ja. je hebt ook ingebeelde en niet ingebeelde lelijkheid, denk ik dan. Meteen. Het heet zo. <laughs> ja, ja, de ja, die veel... ja, klopt. Nee, nu je het okay. zegt inderdaad. Ja, ja dat is toch heel raar? Maar ja, jij... maar het, is, het is wel. Ja, dat is eigenlijk wel apart. Ja. <laughs> ja, lijkt me wel, maar goed. Dat zijn mijn problemen met dat soort woorden elke keer. Ik denk, jongens, hoe kom ja, je daar nou bij me Ingebeelde lelijkheid is nou ja, het, het je het je last dat... hebt van ingebeelde lelijkheid in nee, plaats van nee, nee, nee, nee. lelijkheid? Luister, luister. Het nou. gaat erom dat, dat diegene zichzelf totaal anders ziet dan dat anderen hem of haar zien. Ja. En dat diegene er zo onder leidt dat diegene bijna niet meer naar buiten durft of niet durft te daten. Of, uh... Ja, maar je spreekt een beetje het ervaring toch? Dat zijn dingen Absoluut. die woorden bij jou uh... ja. Ja. ja. En dat kun je nu beter loslaten. Ik moest meteen denken toen je het had over het verleden en nu. Er nee, is ooit een keer iemand tegen mij gezegd. Dat... Je moet het een beetje zo zien als een boot. Die uh, heeft golfslag. Mm -hmm. Weet je wel? En die golfslag, dat is je verleden. En die, die golfslag, die stuurt die boot helemaal al lang niet meer. Die is achter je en die ja. komt nooit meer terug. Die zegt, hey, heeft niks meer met jouw boot ook, te maken. Precies, dat je is ook de weer andere de kant op. Theorie van Eckhart Tolle. Ja. Het verleden bestaat niet. Het nee, bestaat het is er wel. Maar je kan er naar bestaat kijken, maar het heeft geen invloed meer. Nee. Als het goed is, op als die boot. Ja. Dus nou, ja, dat vond ik ook wel mooi. Daar ja. moest ik een beetje aan denken. Ja. Nou, dat is wel knap als je op dat punt komt dat dat het niet meer heeft. Want je hebt nogal wat meegemaakt. Ja. Dus daarom dacht ik, ja. hoe dan? Hoe? Daarom vroeg je dat al bij ja, je. Ja, nee, dat Is ook, is dat ook een hele mooie vraag. Want dat therapy? vind ik ook zo ontzettend uh, fijn aan, aan jouw podcast. Dat jij dat altijd vraagt aan mensen. Hè? Omdat het natuurlijk ook een enorme inspiratie uh, is... Ja, voor mensen die er nog wel in zitten precies, of die ja. zich daarin herkennen. Ja, hoe dan? Hoe ja, dan? Hoe, hoe dan? <laughs> er zitten mensen misschien te luisteren die denken, hey, ik heb dit ook allemaal ja. wat ze verteld. Hoe kom ik hier vanaf, zeg? Ja. En, en waar precies? Nou ja, van, van, van wat je zegt. iedereen heeft natuurlijk zijn eigen klachten en zijn eigen problemen. Maar als je bijvoorbeeld zoveel last hebt van een negatief zelfbeeld. Of je hebt iets meegemaakt als iets traumatisch in je jeugd. Ja. En diegene hoort jou nu vertellen van ja, ik ben er wel... Punt gekomen dat ik wel zoveel mogelijk probeer hier in dit nu hier en nu te leven. Kijk, ja. kan, je kan ook zeggen, je moet je dat boek van die dollar even lezen. Dan uh, kom je er wel uit. Ja, daarna daar, daar, daar ben ik ook nog heel lang depressief precies, geweest. Precies. Hoor, dus. <laughs> dus het, is, het is allemaal niet zo eenvoudig. Dus het is niet ik, zo eenvoudig. Het is natuurlijk nee. een heel proces. En het hangt van alle proces, dingen samen. Ja. En... Vertrouw ook op je proces. En, en ik zou zeggen: zet door, geef niet op. En vertrouw op het proces. En uh, ja, probeer vanuit je hart te leven. Dat is ook een enorm cliché. Kijk, wat, laat ik het anders zeggen. Wat, wat, wat mensen met een bipolaire stoornis vaak hebben uh, en moeite hebben met het, het zoeken van hulp, is wanneer ja. ze bijvoorbeeld uh, depressief zijn, is dat allemaal goed... Ja, dan kun je goed bedenken, oké, okay, ik ben depressief, dit wil ik echt nooit meer. Maar als je manisch ja. bent of hypomaan, is dat probleem veel minder groot. Dus zoek je minder snel hulp. Dus vaak komen, komen ook mensen eerst in eerste instantie voor een depressie bij ja. een arts. Of bij een, dus dan, ik zou dan nu tegen mensen met een bipolaire stoornis zijn. Pak meteen dat stukje bipolaire stoornis. Bedenk je even hoe de andere periodes die je leven eruit zien. Ja. Kijk het op zijn minst. Doe Ja, een maar testje. dat is jouw proces inderdaad. Precies, dus iedereen heeft zijn eigen proces. En daarom, je, je, je moet ook nooit vergelijken, denk ik. Of je moet niks, maar, en je moet ook niet niks. Maar, Nooit vergelijken. Het gaat om jouw nee. proces. En um, hè, het is bij mij ook niet dat, dat mijn leven altijd super glad verloopt. Dus dat ik elke dag in de spiegel kijk en denk yes. Nee, nee, nee maar dat zou, zou ik ook niet geloven als je Absoluut zou zeggen dat dat zo nee. was. Want dus, dat, dat heeft niemand. Nee, maar, maar... maar ik heb wel, ja, hoe ben ik daar gekomen? Het is inderdaad, ik, ik realiseer me ook dat het best wel wonderlijk is waar ik vandaan kom en waar ik nu sta. Ja, in een relatief korte tijd ook nog. Vind je? Nou, nou, relatief zeg ik. ik 10 jaar ik. is wel uh, is een lange periode natuurlijk. Maar als je ziet, je tot je 25, 25 ja. jaar is ook een hele lange periode. Ja. Dus en inderdaad, voor het leven kiezen. Dat is ook... Want ik heb dus een, uh, een, een tattoo op mijn enkel. Ik vind het echt een spuuglelijke tattoo. Want ik vind de letters niet mooi. Maar ik, ja, het is een uh, woord. Er staat wolk. Van de, het is een nummer van de Foo Fighters. Oh, ja. En, uh, en het is leuk. M mijn broer en mijn moeder... die uh, die hebben hem ook. Oh, echt? Ja, ook op hun enkel. <laughs> ja. En, en in dat nummer zingt de zanger eigenlijk over uh, kiezen voor het leven ook. Dus dat hij, hij heeft ook volgens mij, ik ken niet heel goed, ik ben hem een heel groot Full Fighters fan of ofzo. Dave Rol, oud drummer van de Nirvana. Ja, precies, ik weet zijn naam niet eens. Dat is wel erg, maar het, het nummer zelf... Een van de zelf... meest positieve mensen in de rockwereld. Oh echt? Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Hij drinkt alleen koffie. Dat is het enige wat hij gebruikt ook. Nou, zo positief is dat nou toch ook weer Nee, niet? maar het, ja, ja, dus, ik zeg het voor de mensen die het filmpje kennen. Die weten hoe grappig dat oh, filmpje okay, over koffie okay. drinken. En Dave Grohl is. Zoek het maar eens op. Google. Ja, het de clip Walk is ook wel grappig. Ja, hij heeft wel humor. Dat ja, wel, ja, dat uh, verbaast me niks. Nou, dat is mooi. Humor is ook heel belangrijk. Zeker. Om ja. te helen. Maar ja, het nummer wel van... wat zingt hij in het nummer? Want ik onderwerp... Hij, uh, hij zingt daarin uh, hè, over, over dat hij het niet meer zag zitten en zijn depressies... En van, hè, hoe dan ook, ik kies voor het leven, ik wil niet dood. Hij zingt, I never wanna leave, I never say goodbye, forever, whenever, forever, whenever. Hmm. We, weet je welk album het is van The Foo Fighters? Uh, met het het roze en groene eerste? letters. Oh, oké, okay. nee, dat is niet eerste. Even kijken, volgens mij, uh, het begint ook met... Uh, ik vind het wel een van de beste albums. Het is ook de enige die ik luister, dus ik kan ook eigenlijk niet vergelijken. Nou, ik, ik ben niet heel groot fan van Foo, maar ik, ik was erg fan van Nirvana vroeger. Toen, oh, toen die stopte, ja. toen Kurt Cobain zelf had gepleegd, ging ja. Dave Grohl verder met de Foo Fighters. Maar dat eerste album heeft hij dus een soort van inderdaad uit zijn depressie uh, in een eentje hem opgenomen. Drums, bas, ja. gitaar, zang, alles in zijn eentje. Ja, er zit volgens mij ook een heel verhaal uh, over de Foo Fighters en Nirvana. Ook volgens mij een concurrentiestrijd ergens had ik ook nog ja maar... nou, dat nee dat, dat, dat ging niet meer want die, die, nee, die toen, was maar, nee precies maar voor <laughs> voor de maar ja dat is weer iets anders maar wel ik had ik had ooit een heel mooi verhaal ergens gelezen over Full Fighters en Nirvana en ook, het ging ook over zelfbeeld. Maar hmm. nou ja, ik, ik kan er zo even niet op komen. Sorry dat ik het in Nee, maakt niet uit. Het Inbring, is, een, is een beetje. Ik mijn, heb ook echt te veel therapie. Gevoeld. Mijn oude hoekje is dat. Mijn oude Nirvana-hoekje. Ja, Met precies. ook li lithium natuurlijk. Dat ja. bekende nummer van Nirvana. Ja, ja die ik ken ik ook. Op. Maar uh, ja, dat nummer dus. En, uh, en dat vind ik ook. Dat heb ik op mijn 25ste na een opname. Heb ik dat op mijn enkel laten tatoeëren. En. Uh, mijn moeder en mijn broer, die waren op, uh, op Pinkpop. bij Col En toen speelden hun daar. Ah. Dat was nog in de goede oude tijd, mm. toen dat nog kon. Yeah. <laughs> en, uh, nou ja niet, ja, niet voor mij hoor. Ik vind deze tijd ook prima. Maar in ieder geval, uh, en toen, toen ze dat nummer speelden... toen verscheen er in één keer een regenboog. Oké. Okay. Dat is toch ook bizar, hè? Ja, geloof je in dat soort dingen? Ja. Dat er, dat er verband is? Absoluut. Ja, ik geloof ook echt in uh, bijvoorbeeld engelengetallen of zo. Ik zie bijvoorbeeld ook, als ik, als ik periodes heb dat ik bijvoorbeeld heel vaak 22, 22 of 11, 11 zie van die getallen. Dan weet ik, ik ben goed op weg. Oh ja, ja. ik zie ook wel eens 11 uur 11 ochtends. En dan denk ik ook altijd, oh grappig, 1, 3, 4, 1. Ja. ja, ik denk wel dat dat, dat, maar dat is, wel dat Betekent dat ook echt iets? Ja, ja ik ja, google het, het wel eens, uh, engelengetallen. En, uh, en wat is dat dan? Ik ken het helemaal niet. Ja, wat vaak zijn dat getallen? er een uh, soort beschermingel bij je is van... Uh, oh. Die, uh, dat is nooit weg. Ik, nee, precies. Dat je, het, is gewoon, het heeft met synchroniteit te maken. Dus uh, zeg maar, als, als dingen synchroon lopen, dus, dus ook met getallen, maar ook gewoon dingen in het leven, dat dingen, ik, ik noem het woord flow, mm -hmm. maar dingen flowen. Dat, als het flowt, zeg maar, dan, dan zit je in je kracht. Dan zit dus, je... Als ik het goed begrijp, zie je dan ook die getallen? Of wanneer je in een flow zit? En als ja. je daar dus niet... Stel bijvoorbeeld nee, dan zie ik op allemaal verschillende getallen, als ik niet in mijn flow zit. Dan zie je gewoon normaal een klok. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay. Klopt. Nou, wat interessant. En uh, komt dat ergens vandaan? Is dat ook een soort Ja, is dus ook die spiritualiteit? spiritualiteit waar ik gewoon over lees. En uh, ja, ik heb, ik heb uh, drie boeken op mijn nachtkastje liggen. De kracht van het nu dus, van Eckhart Tolle... Uh, nieuwe tijd De Kinderen van Deze Nieuwe Tijd, van Angel. Ik heb nog nooit een schrijfster gehoord die Angel heet. Is dat maar... een heel oud boek? Ja. ja. Ken je het? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn moeder dat vroeger heeft gelezen. Met paars, met Roos. Ja, ik, dat zou ik niet <laughs> weten. Maar de Kinderen van dit klinkt wel bekend. Het <laughs> is echt een heel mooi boek. Het is echt gewoon mijn Bijbel. Hmm. En ik heb ook altijd... is dat er als een ik... beetje met engelen en uh, ja. Ja, ja, Ja, als ja. ik levensvragen heb. Dan, uh, dan sla ik dat boek open. En op de een of andere manier sla ik ook altijd de bladzijde open die ik moet hebben. De antwoorden die ik moet hebben. Het is echt heel bizar, geloof het of niet. Maar het is zo. Nou ja, ik geloof als jij het zegt, geloof ik het. Ja. Nou ja door die synchroniteiten inderdaad. Uh, en, en dat soort dingen wat ik, wat ik dan tegenkom. Uh, ben ik wel ook gaan zien van, hè, wat, wat wij, wat wij waarnemen met onze uh, uh, zintuigen. Dat Zeer is, beperkte zintuigen. Dat is zeer beperkt. Dat is lang niet het enige. Dus weet je hoe cool dat is? Er is nog zoveel te ontdekken en nog zoveel uh, ja, ja. Zoveel nieuws. Dat heb ik wel ook uh, Weet je, als je wel zo'n microscopisch plaatje van een uh, plant of zo, of een cel ziet. Dan denk je, denk, oh, maar goh, hoe kan dat ja. zo mooi in elkaar zitten? Ja, of, maar, of maar dat je inderdaad die... denkt hoe een mens geboren wordt of zo. Of ja, hoe al die hoe dit, het, het menselijk lichaam werkt, dat is gewoon echt uh, ja, ja. best wel magisch eigenlijk. De, de samenwerking tussen al die cellen en uh, ja. het is heel bijzonder. Klopt. Ja. ja, dat Ik ja, kan ja, maar ik vind dan, uh, de, ik, ik weet niet, ik heb ergens dan wel, maar dat is puur persoonlijk. Ik heb nog nooit echt de liep gemaakt naar dat dat dan iets spiritueels is, maar meer het Hoeft heel dat mooi niet. is. Heel Precies. mooi Precies. Maar ja, spiritueel is ook maar een woord. Is ook zo. Dus maar het, ik... is, uh, het, he, het is, dat is ook weer iets van hecht je in. Identiteit eraan? Nou, nee. Ik was één keertje, ik ben één keer naar zo'n festival geweest en toen zeiden ja, er waren allemaal mensen met uh, van die van die trollenvangerbroeken uh, en jazz <laughs> en zo en uh, peace and love en weet, nee, weet ik veel. Maar uh, ja, daar, daar viel ik ook een beetje buiten de mand omdat ik kleed mij niet zo, want ik vind dat niet nodig. Ik kleed mij gewoon hoe ik, me, hoe ik dat leuk vind. En uh, ja. Ik weet niet, ik vind het ook niet zo belangrijk uh, spiritueel zijn. Het is alleen dat ik het een hele mooie, uh, uh, ja, dat, dat ik er heel veel uit haal. Dus, en dat ik het heel interessant vind. Maar, nou, ik ben, wel, ja. ik ben daar altijd wel benieuwd naar, omdat ik het zelf nooit echt heb ervaren als iets, uh, überhaupt nog nooit iets zeg maar iets heel spiritueels heb ervaren. Dus daarom ben echt ik altijd... Nee, nee, eerlijk waar, echt niet. En ik zou oprecht dat wel willen. Ik zou heel graag willen dat ik geloofde dat er een god was... of een hiernaam was, of een energie in het universum. Maar ik, ik, ik krijg het niet van elkaar. Ik denk okay. wel ook, okay. het is een heel mooi ongeluk waar we in zitten. En uh, ja. als je dood bent, dan... Uh, dan rod je langzaam ja, weg in ja, de grond. Ja, precies. Dat vind ik persoonlijk heel mooi, hoor. Dat is een soort van mijn spiritualiteit. Ja, maar een geloof is hè, ergens in geloven. Dat is altijd ja, daar ik... goed, denk ik. Of dat dat ook, ben als ik je, een beetje jaloers op. Als je, je op. In gelooft. Ja, maar ik ben daar dus een beetje jaloers op op mensen die dat oh. wel kunnen. Zo moet je het een beetje... Ja, maar ik heb dat ook heel lang niet gehad. Dat ik, uh, dat ik ook nergens in geloofde. Ja, maar het is, dus is, al, maar het is geen keuze, hoor. Het is niet nee, dat ik het niet precies. wil. Maar ik, ik heb gewoon niet, als ik bijvoorbeeld dat 11 uur elf zie... Uh, dat is niet dat ik dan vanaf nu denk, oh, dat is een, mijn connectie met het universum. Dat is te ver bij mij vandaan, ja. op, een, op een of andere manier. Maar ik vind het heel dat mooi kon, dat denk jij dat wel uh, hebt. Is, het is ook waar, ja, waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus, en ik ben daar wel uh, redelijk veel mee bezig. Ik lees er veel over, ik kijk er wel documentaires over, ik praat er met mensen over. Dus ja. M nou, mag ik daar eens iets meer op vragen dan? Is Natuurlijk. Dat, wat, wat, wat, wat, even los van die, die, die klok. <laughs> want, ja. he, daar voel je dan op zijn. Maar zijn er meer manieren waarop je zo'n connectie voelt? Met, want hoe noem je dat dan? Is het dat een energie? Of een... Alles is energie. Dus je, dat Dus Noem je ook een energie? Die dan zeg maar, zorgt dat die 11 ja. uur 11 daar staat en dat is een soort kosmische energie? Nou, zo. geen ener ja, synchroniteit. En maar alles is, ja, wat is energie. Ja, ik leg dat uit. Dus synchro synchroon, dat houdt in dat dingen, uh, ja, nou ja, dat flowen dus. Dat, dat, dat het klopt voor je gevoel. Mm -hmm. Maar het is wel gevoelsmatig, het is niet verstandelijk. Dus daarom is het ook heel lastig uit te leggen. Maar zou je, als je dan kijkt naar de staat van de wereld... hoe is dat dan een flow? Houdt het elkaar in stand? En zijn er tegen... Ik probeer me wat. Ik heb geen idee. Nee. Is er ja, een plus en een min? Zijn er ja, positieve ik en dat, negatieve dingen? Hè? Ik geloof dat. En er zullen ook weer mensen heel anders daartegen aankijken. Ja, maar, maar... ik vraag aan jou. Ja. Uh, ik zie me maar niet wat andere hangt, mensen daarvoor Voor mij hangt vinden, alles gezegd. samen. <laughs> en uh, ik denk ook dat, dat iedereen en alles met elkaar verbonden is... Um, dus, hè, dat, en dat is trouwens ook één ding. Zo ben ik ook wel gestopt om mijzelf pijn te doen. Want hè, als ik mijzelf pijn doe, doe ik een ander ook pijn. Dat klinkt heel gek, maar ik ben een onderdeel van deze wereld, van dit leven. Mm -hmm. Dus ik snij ook niet in een ander. Uh, mag ik dat zo cru zeggen? Nee, sorry. Ja, ik snap maar wat okay. je bedoelt. Nou, ja, in ieder geval... ik snij Als niet... onderdeel van de als mensheid onder... ben je snijden Precies. Dan? Ja. Hè? Dus uh, da, ja, dat zijn wel gewoon inzichten. Die, gewoon, die hebben heel langzaam... Ik hoor het soms wel of ik las erover... en ik zie dat als zaadjes planten. Van je leest erover en in één keer valt het kwartje of zo. Voor jou. En voor mij is dat... Uh, ja, dat, dat, dat ik ook een, een onderdeel ben van, van dit uh, geheel en dit universum. En dat, het, dat, dat ik het aan God of Allah, mm -hmm. of de, het universum... of hoe je het Boda, ook maar wil noemen... Ja, ja, verplicht ben... om in ieder geval goed voor mezelf te zorgen. En, en ook voor anderen. Ja, wat, wat, wat dat is dan de consequentie. Dat zijn je, het is geen consequentie. Het is eigenlijk iets heel moois. En het lukt me niet altijd hoor. Dus ik, ik, ben, uh, ik ben geen god... God zit wel in mij, maar ik ben het niet. Ik ben niet de heilige Maria, ver van. Fijn dat je dat zegt. Ja, absoluut hoor. Nee, het, het is, ja. Maar ik vind het wel... Dat is ook wel een interessant gesprek geweest, overigens, als je dat wel was geweest. Als, oh, nou ja, dat, ik, ja, ik denk niet dat er een mens... Er zijn wel mensen, denk ik, die, uh, die wel behoorlijk verlicht zijn. Zoals Eckhart Tolle. Mm -hmm. Dat merk je ook gewoon in zijn manier van spreken. In hoe hij... Ik, ik heb hem nog nooit ontmoet, jammer genoeg. Oh, als ik echt iemand zou willen ontmoeten, is het hem. Maar dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar wie weet. Zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Um, maar ik denk wel, als hij een ruimte binnenloopt... dat, er echt, dat hij echt een rust me met zich meeneemt. Ja, zo kun je ook mensen hè, die een ruimte inlopen en, en er... En denk je dan, is dat dan wat je denkt? Ja, ik probeer het maar gewoon. Hè? Dat je dan denkt, ik wil eigenlijk ook zo leven, op die manier. Is hij een soort voorbeeld voor je? Mm, nou, ik ben hem niet. Hè. Ik ben ook, dat is ook weer zoiets, van ik ben een hele andere type persoon. Dus uh, dat. Ja. Aan, over te, niet, hè, we zijn wel allemaal hetzelfde, hè, maar ik. Maar ja, want dat voor, is ook wel grappig. Want precies, aan de ene kant zijn we dus allemaal. Het, hè, één. We zijn allemaal één, maar ook, iedereen, maar ook heel verschillend. Maar ook verschillend, ja. ja. Want, want hè, het is wel denk ik heel belangrijk om, na, om naar je eigen temperament te leven. Dus bijvoorbeeld als je introvert bent en je wil extravert zijn... Hè, dan, ja, dan wil je iemand zijn wat je eigenlijk, die je eigenlijk niet bent, of andersom. Mm -hmm. hè, ik denk soms wel eens, oh, was ik maar wat rustiger, was ik maar wat kalmer... kon ik mijn mond een keer houden. En dat lukt me ook nu steeds vaker, hoor. Maar dat is wel hard werken voor mij. Wat wat vaker je mond houden. Ja, ja mijn, oh, dat moet ik ook nog even zeggen. Mijn uh, behandelaar die, uh, noemde mij uh, bovengemiddeld ondiplomatiek. <lacht> dat is wel een mooie. Doe ja, nou ja het, was, het was geen compliment, maar ik vat het wel zo op. Nou, ik dus. dat, ja, dat vind ik ook niet. Het is niet per se iets heel negatiefs, toch? Wat zei je? Dat het niet per se iets heel negatiefs is. Nee, vind ik ook nee. niet. Nee, ik zeg gewoon wel vaak uh, wat ik denk. Ja, en dat ja, dat belangrijk. wordt niet altijd gewaardeerd. Maar, en soms zeg ik het ook niet. De, ja, uh, als ik alles zou zeggen wat ik denk, dan... Uh... Dat zou ik niet, dat is ook niet heel verstandig. Nee, dat nee. zou niet heel verstandig zijn, nee. nee. Ik, zit nog, ik zit nog eventjes te denken aan um, hoe je dan nu in het leven staat. In, uh, kijk, je wel, kijk je wel eens terug naar die periode? Hoe, hoe kijk je dan terug? Want het is ook, ja. ik neem aan, een ontzettend vervelende periode ja. natuurlijk geweest. Dat ja. staat bovenaan. Maar hoe... Ja, wat ik zei net ook toen ik hier uh, naartoe reisde met de trein. Hè, ik reis langs Amersfoort en langs Utrecht. Dan heb ik heel veel herinneringen. Um, van, en toen was ik eigenlijk heel ziek in die tijd. Ja. Dus, uh, ja, en altijd als ik, als ik langs Amersfoort ga. Nou ja. Ik, ik reis niet meer zoveel met de trein als vroeger, maar. Um, ja, ik, ik, en de trein stond ook best wel lang stil op het station. Dus ik ging vandaag. ook denken. Ja, vandaag. Nou, ik ging ook denken aan toen ik daar werkte. En uh, dat er een hele lieve vrouw was uh, van een collega. En uh, ja, volgens mij zag zij dat ik het heel moeilijk had. En zij nodigde mij uh, soms uh, uit omdat ik bij haar kwam eten en zo. Echt ja. super lief. En uh, ja, maar ook, ook zo'n ontzettende faalangst. En. en Heel erg, ja, het was voor mij echt zo van: oh, ik ga daar bij de Nederlandse Spoorwegen werken en ik ga echt een nieuw begin. En ik ga, ik moet presteren en ik legde zoveel druk op mezelf en ik was nog zo, ja, daar niet aan toe. Nee. Dus dat is ook uiteindelijk uh, niet, goed nou, niet goed afgelopen, maar dat heb ik niet uh, gehaald. Maar het gekke was wel weer, dus, dat ik kwam door de psychologische test. Ik weet nog wel dat ik die in Utrecht... Ja, ja, nou, zoals jij nu kijkt, zo keek ik ook toen ik het hoorde. Ik dacht echt, huh, hoe dan? Ja, Maar een ik, ik scoorde ook. heel erg hoog op uh, klantgerichtheid en op service. En, wat was en op het, enthousiasme. welke baan was het dan? Was het in de trein? Ja, ze hadden een soort uh, service trainees uh, ah, okay. wat, wat ze toen zochten. Dus het was een hele lading, uh, jonkies hadden ze. En ja, je ging eerst gewoon... Uh, ja, service verlenen op het station. Je ging met de conducteur mee. Je kreeg een hele training. En het was super interessant. Het was echt heel erg leuk. Ook een heel goed bedrijf om uh, voor te werken. Ik baal nog steeds eigenlijk. Ja, ik doe nu wat anders. En ik heb er vrede mee. Maar ja, het lag me wel. Ja, maar waarom is dat uiteindelijk niet gelukt dan? Uh, <clears throat> nou ja... Het plannen, dat, uh, <laughs> dat vind ik niet mijn sterkste kant. Nee. Het <laughs> is al zo heel grappig. Ik moest zo ontzettend mijn best doen om op tijd te komen. <laughs> en uh, Bij de NS kun je echt niet zeggen: nee, Ja, ik kom te hallo mensen, ik, ik roep even Kat om. Deze vertraging. trein gaat naar Amsterdam. Sorry dat we even vijf minuten te laat zijn. Maar uh, ja, nee, nee, dat kan niet. Nee, nee, nee, nee. Dus nou ja, dat, dat gaf wel heel veel druk en ik. Uh, ik kende niemand in Amersfoort. Ik had een heel klein kamertje. En je hebt gewoon hele onregelmatige tijden. Ik had een 40 uurige werkweek. Dus uh, ja, als je dat onregelmatig hebt en je kent niemand, dan kun je ze dus ook helemaal geen leven opbouwen. Ik, kon ik raakte al hartstikke overprikkeld natuurlijk. Want nou ja, ik weet nu inmiddels gewoon van, ik kan tot op zekere hoogte maar ja, indrukken verwerken. En, en ik zie mijzelf geen veertig uur... Uh, in een, in een ook, baan. Ook dit is weer echt iets. Dat, is, dat moet je normaal gesproken echt wel even tijd voor hebben... om dat te leren van jezelf. Dat heb je dan toch ook wel... Dat heb je ook moeten doen. Nou ja, dat ja. je dus leert... om ja, door vallen en opstaan. Hè? Precies. Ja. Dus dat je denkt... nou, die 40 uur werkweek is maar niet echt iets voor mij. Nee, ik vind het ook heel pittig hoor... om uh, vier dagen per week naar school te gaan. En wij moeten binnenkort stage lopen. Twee dagen. Twee dagen school. Maar ja, het is so far, so good. En Tenminste. hoe ga je dat dan doen in de coronatijd? Stage lopen, hoe werkt dat? Ja, het is best wel lastig om een, uh, om een stageplek te vinden. Ik heb wat er doe nog geen... Het is, is nog steeds dat ervaringsdeskundige stageplek ja. die je dan zoekt. Ja, ik en heb er nog geen... Al, dat gaat wel door natuurlijk. Ja, dat gaat ook wel door. Ik heb wel uh, een paar dingetjes lopen. Dus, uh, nou ja, komt vast wel. Dat is ook Daar heb ik wel vertrouwen in dat hmm. het uh, wel goed komt. Natuurlijk moet ik er wat voor doen. Ja, het komt niet goed als ik niks doe, maar ja... Dat heb je geleerd. Dus dat je heb geleerd. Ja. Vertrouw erop dat... Uh, dat het wel gaat zoals het moet gaan. Ja. Uh, ik wilde eigenlijk toch nog eventjes terug... naar het moment dat je... Uh, ik zit te denken, hoe kunnen we nou... de vinger leggen op wat je... Uh, zeg maar, als andere mensen luisteren die dit ook hebben. Die die klachten ook kennen. Van, naar, ik wil eigenlijk niet meer. Nou, heel ik, lang. Ik, uh, ja. ik ben er helemaal klaar mee. Te zeggen, gewoon, ja. Het maakt niet uit of ik morgen niet meer wakker word. Naar... Nou, ik heb er wel zin in. Ja. En, uh, ik ga een opleiding doen tot ervaringsdeskundige. Ja. Ik heb het... Uh, dat hoor ik ook heel erg. Ik heb een goed zelfinzicht. Ik weet wat er met me aan de hand is. Je zegt net ook, hè, als ik te veel overprikkeld raak... Ja. dan merk ik dat meteen. Dat weet ik nu. Ja. Dat, zijn, uh, dat zijn best dingen die je hebt doorgemaakt. Klopt. Ja, door schade en schande. Ja. ja. Je, je leert gewoon dan snel, blijkbaar. Je leert blijkbaar. en geef niet op. Blijf doorgaan. En als je, inderdaad, ja, als je het echt, echt... Om, ik kan niet in andere mensen hun hoofd kijken uh, of hun verhaal weten. En ik denk wel van ja, als, als iemand het echt uh, niet meer wil, dan vind ik dus het heel goed dat er uh, zoiets is als een euthanasiekliniek Dat je daar met mensen over kan praten uh, om zo'n traject in te gaan. Maar dat vind ik wel interessant, want dat, uh, kan je dat nog steeds wel voorstellen? Dat iemand dus, eh, nou, wat jij hebt meegemaakt. Ja. Dus je kent precies die gevoelens. Je weet precies hoe dat is ja. om het niet meer te willen. En je zit ja. nu op een punt waarbij je denkt, ik ben blij dat ik dat allemaal niet gedaan heb. Kan je je dan toch nog voorstellen dat iemand uit euthanasie pleegt? Ja, zeker wel. Ja. Ja, dat, of eruit stapt. Nou ja, maar de uitstapt uitstapt, uh, dat is zelf iets wat ik... Maar kan, heb je daar begrip voor? Of... Uh, want ja, ik, ik, ik, ik, dat was wat ik net probeerde te zeggen. Het lijkt mij dus een beetje moeilijk. Ik vind het moeilijk om daar meer... Steeds moeilijker om daar begrip voor op te brengen. Voor euthanasie of voor ja, mensen die voor er mensen eruit... Ja, voor mensen die eruit stappen. Het is wel link wat ik nu zeg, maar het is echt waar. Ik kan ja. er niks aan doen, ik ben gewoon eerlijk. Ja. <laughs> ik heb het namelijk zelf ook altijd gedacht. En ik ben op het punt waarbij ik dat nu ja. zeker niet meer zou doen. Het is eerlijk en, en dat mag ook. En, ik denk en dat ook geldt voor dan... mij, hè. het is niet ja. dat ik advies geef aan andere mensen, Precies. Maar het is meer, ik, ik vind het lastig. Ja, nee, en dat is ook, hè, als we dan weer even het, het spirituele erbij halen... maar ik geloof, ik geloof dus, het is niet zo... maar in mijn waarheid is het wel zo... dat jij uh, je lessen moet leren... die je moet leren om uiteindelijk bij de liefde te komen... de bron of whatever, waar we naartoe gaan. En ik geloof niet dat je daarvan kan ontsnappen. Dus uh, ja, in principe kun je dan ook zeggen dat ik in reïncarnatie geloof... Mm -hmm. Um. Dus ja, dan is, dan, wel, dat... dan is wel mijn... Maar ik denk wel... van, Er zijn echt wel mensen die hebben een leven... die lijden zo verschrikkelijk. Uh, en, en ook je moet maar open kunnen zijn, hè? Nee, absoluut. Ik, dat dat, dat ik zeg kan, het ook, niet. kan ook niet iedereen. Nee, en ik heb ook helemaal de oplossing niet. En ik heb nee. ook niet voor mensen die uh, zelfmoord willen plegen... voor genoeg van hebben uit te zien willen. Ik... Dat, uh, ik ik heb niet de oplossing en ik heb ook geen advies. Nee. Ik vind het gewoon alleen heel moeilijk. Ja, maar <laughs> dat, is, eigenlijk dat, dat alles. is het ook. Het ik vind blijft... het gewoon heel moeilijk, want het is zo definitief. Ja. Weet je wel, het is niet, ik ga... Ik, daar heb ik het altijd een beetje mee vergeleken. Zo van, ja. de wereld is een feestje... Uh, en, en ik ben in dit feestje gewoon zat. Ik wil ja. naar huis. Het is en geen feestje meer. Het is voelt voor mij niet als een nee. feestje. Ik wil gewoon dus weg hier. Ik voel me echt verschrikkelijk. Dat zo ja. heb ik altijd een beetje ermee te voor gezien. En ja. nu, nu denk ik, ja maar het leven... het is niet, het is niet een feestje. Je kan niet naar huis... Nee. Het is gewoon, het is klaar. Ja, maar dat, dat weten we. Hè? We weten ook in principe niet wat er na de dood is. Dus misschien heb je wel rust. Ik ja, denk, mensen willen rust. Als ik dat zou denken, dan zou ik denk ik ook anders over denken. Precies. Ja. Maar ja, het is. Um, ik, ik denk ook, ik, ik geloof, geloof ook niet dat mensen gestraft worden of zo, of beloond. Maar uh, het, is, het is wel, ik denk wel dat je niet kan weglopen voor de lessen die je moet leren in het leven. En dat, dat dingen onder ogen komen, die key is. Maar ja, daarnaast, je moet het kunnen. Ik bedoel, ik heb wel heel erg geluk... met een aantal mensen in mijn leven. Uh, die heeft ook niet iedereen. Ik denk wel van, ja, als ik... als ik er zo alleen voor had gestaan... en bijvoorbeeld, ik was bij een totaal verkeerde... behandeling terechtgekomen... en, uh, en, en er waren nog mensen overleden... en ik had geen huis meer... en, en ja, op een gegeven moment is het gewoon op. Ja. Dus ik, ik ja... Wat dat betreft, uh, ja, ik vind mijn leven zoals het nu is, uh, en ik, ik denk niet dat ik nog naar dat punt kom, dat ik uh, niet meer wil, maar zeg nooit nooit. Dus, uh, Heb je nog wel, wel eens last van de depressieve periodes? Ja, absoluut. Ja? Ja. Dus wat dat betreft, is ja. ook wat je net straks ook al zei, het is niet dat elke dag er zonnig en nee, gezellig en vrolijk nee, voor je uitziet. Het is nog nee. steeds wel moeilijk. Ja, Minder ja, moeilijk dan het was, alleen. Gelukkig. Minder moeilijk dan het was. Maar uh, en ook overprikkeld zijn vind ik ook helemaal niet fijn hoor. Nee. Dus dat. Uh, of ik, ik, ik denk soms ook wel eens. Ik heb dan niet de bipolaire stoornis, maar ik kan wel een beetje aan de hypomanische kant zijn. Mm -hmm. Ja, ik hoor soms mensen zeggen, ja, ik geniet daar echt van. Nou, ik geniet daar echt niet van. Mijn hoofd staat niet stil. Ik ben super. Ik heb allemaal ideeën en, en de helft uh, kan ik niet uitvoeren. En. Uh, Nee, het is een. Uh, ja. Ik geniet er eigenlijk ook nooit van. Behalve als nee. ik volop in de focus zit van het, van het doen. Ja. Dus dat als, ik, als ik iets moet doen of zo. Inderdaad. of ik ben druk ergens. maar ga ik dat doen. en dan ben ik een paar uur dat aan het doen. dan ben ik ja. daar wel een soort van eu euforisch ja. bezig. Maar al die gedachten. Ik word er het van. Zo vermoeiend. Ja. Maar ja, dat is. Ik, ik ken jou niet goed. maar jij bent waarschijnlijk ook wel een creatieve geest. Je doet uh, het ik hou van podcast, creatieve dingen. Dus ja. dit, uh, deze ruimte ziet er ook echt uh, <ja>, professioneel uit. <lacht> dat mensen dat er elke keer professioneel doen, we zijn wel eens in een radiostudio geweest. <lacht> dit ziet er echt niet professioneel uit. Oh, Spijt nou ja, me, nee, ik ben niks gewend dan. Een, het is bij elkaar, elkaar geraapt. Uh, het is het alleen mooi. maar zodat het een beetje het klinkt mooi. hier. Ja, ik vind het echt mooi hoor. Sweervol. Nou, Smakenverschillen. Maar in ieder geval, uh, <lacht> ja, wat zei ik nou ook alweer? Oh ja, nee, ik weet niet meer. Ik ook niet. Oh ja, we hadden het over overprikkeld zijn. Ja, ja. En dat je dat uh, hypermanengevoel ja, voelt. Ja, dat zo. ook. Ik, ik ben ook wel... Uh, ik ben wel, wel een kunstzinnig typeje. Ik, uh, ik maak muziek en, uh, en ik zing graag en Wat leuk. Uh, ik schrijf graag. Dus uh, ja, ik, ik denk wel dat, dat heel veel mensen die toch een beetje een creatieve geest hebben... Dat, dat die uh, ja, kennelijk is dat nodig om een beetje kunstenaar te zijn. Dus, uh, alleen, het, wordt niet, het <laughs> wordt niet altijd begrepen door iedereen. Dat ja. is wel jammer. Maar ja, ik ben wie ik ben. En dat is mijn levensquote ook. En ja, als mensen het niet leuk vinden, ja, dan niet, toch? De, ja. ja, ik bedoel, uh, niemand hoeft met mij uh, om te gaan. Nou, bepaalde mensen wel. Die mogen niet met mij breken. <laughs> <laughs> Mijn uh, kleine inner circle. Nee hoor. Niemand is het uiteindelijk verplicht. En bij die mensen voel ik me ook gewoon... Uh... Ja, dat, die band is ook al gewoon zo sterk. En zo goed. Uh... Dat, maar dat is ook... Schiet me te binnen trouwens. Met borderline heb je toch ook vaak... Maar Je moet maar zeggen, als ik ernaar zit hoor. Ik heb er allemaal niet zoveel verstand van die diagnose, maar dat is toch ook vaak. Heeft toch ook met een, het opbouwen van een band te maken, die dan heel sterk wordt of ja. juist weer heel erg? Ja. dat zwart-witte. Ik kan beetje. soms echt gewoon bij, uh, bij mijn familie, die ik waar ik natuurlijk heel veel van hou. Kan ik soms echt uh, hebben: ik wil jullie nooit meer zien. Oh, ja, echt? jullie, uh, nee, ik, uh, jullie dat jullie mijn familie überhaupt zijn. Ik, uh, <laughs> ik, ik voel dat niet. Weet je, zo kan ik me wel een moment voelen. Ja, maar heb je ook wel eens dat, dat soort gesprekken uitbarstingen? Ja, ja, ja, zeker. Wel. Ja? <laughs> ja. Snappen zij dat? Nee. nee. Weten ze wel waar het vandaan komt? van ja. vanmorgen denkt ze dit niet meer. Ja, mijn moeder die werkt inmiddels uh, ook zelf in de psychiatrie. Oh, oké. Okay. Dus dat ook is wel met mooi. dezelfde doelgroep als ik. Ah. Als ah. mij, als ik, ik weet als niet. Ik. Maar, um, is, ja. dat, is dat daar ook omgekomen? Ze ja. Echt waar? Ja. Wat leuk. Dus om, om, om jou eigenlijk beter te begrijpen. Ja, maar ik denk ook wel om andere mensen. Ja, misschien wel. Nou, dat vind ik dan weer een beetje griezelig als ik dat bedenk. Want het <laughs> moet toch niet alleen om mij gaan? Want het is ook inderdaad... Nou, je Want wil... je bent de dochter. Dat ja, is het belangrijkste ja, in de wereld. Nee, we hebben een hele sterke band. Ik, uh... Maar ja, dat is wel... Uh... Ik denk wel dat dat, uh... Uh... dat dat wel de reden is dat ze dat is gaan doen. Maar ook natuurlijk omdat ze anderen wil helpen. Maar kan ze daar jou ook bij helpen dan, inmiddels? Ja, ze is, mijn moeder en ik hebben echt een supersterke band. Uh... Inmiddels. Ja. Je zegt ook echt in ja, inmiddels dat het was moet groeien. Nee, ja. ja, waarschijnlijk ook wel een sterke band, maar we hadden gewoon heel veel ruzie. Maar ik was ook vrij onmogelijk. Dus ja. <laughs> ik hoor dat je ook heel veel aan jezelf wijdt. Ja? Ik was ook wel dit, ja. En ik was ook ja, wel echt Ja, maar het is toch wel gewoon heel vervelend dat ik wel met. Ja, dat ik. Ik ben ook best wel. Ik heb echt agressieproblemen gehad, ook vroeger. En... Uh, ik heb ook echt wel ook gezegd tegen mensen van ah, als jij dit doet of als je maar verlaat dan hoeft het voor mij niet meer en natuurlijk niet met opzet mm -hmm. maar ja daar voel ik me wel denk ik toch nog wel uh, schuldig over ja voel, die, voel je jezelf ja. ook slachtoffer nee als je terugkijkt daarna oh, uh, ik was eigenlijk best wel zielig ja vind je het zielig nou, nee ja ik vind het voor jou een beetje zielig dat is goed oh. het zo hoor ik nou, vind jou niet zielig, maar ik denk oh, dan... Zo. Jezus, wat is, die situatie is wel zielig. Dat je gewoon... ja, ja. Je, Geen vrienden, alleen. Je voelt je ja. depressief. Niet, ja. nou, niet geen vrienden, maar hè, je voelt je ja, een beetje buiten niet, de boot zijn. Uh, ik was niet echt in staat om echt banden aan te gaan. Natuurlijk had ik wel lol met mensen. Of gewoon soms wel een leuk gesprek of zo. Maar... Um, en, en als ik vriendschappen had, inderdaad, dan ging het toch vaak wel weer kapot. Of dat mensen op een gegeven moment zoiets hadden van... nou, ik kan hier echt niet meer mee dealen. Nee, maar dat lijkt me wel sneu. Als ik ja, denk dat aan dat ook, mijn dochter ja. dat zo hebben, zeg maar wel. ik ben wel ook wel... Hè, het, het houdt zichzelf in stand. Ik ben echt wel vaak afgewezen ook door mensen. Ja, en als je, als je dan ja. geen zelfvertrouwen hebt, dan ja, klinkt ja, er ook niet super, meer bovenop. super, super Het wordt alleen ja. maar erg, erg, erg Ja, klopt. Een cirkeltje. Ja, en nu achteraf denk ik ook wel weer van... ja, ja ik, hè, die mensen waren ook jong... Het is ook wel heel heftig hè, om, uh, om daarmee om te gaan. Uh, uh, maar ja, het is, het is ook wel uh, heel eenzaam geweest voor mij natuurlijk. Dat ik, ja. Uh, ja, dat ik er wel vrij alleen voor stond ook om die reden. Ja. Heeft ja. dat later wel goed gekomen? Ja, ik vind, ja, ik vind van wel. Je, je bent niet nu nog steeds eenzaam? Zou je jezelf niet omschrijven nee. als eenzaam? Nee, wat ik ook zeg. Ik, uh, ik, ik heb ook heel erg vriendschap met mezelf gesloten. Dus... Uh, ik, maar natuurlijk heb ik wel. Uh... Dus dan ben je alleen, maar dan ben je niet eenzaam. Ja, aan. en ik heb ook wel eens hè, momenten gewoon. dan, dan bijvoorbeeld als, als ik met iemand een uh, misverstand heb. of. Um, ja, als ik iemand, vaak als ik inderdaad die connectie niet met iemand kan maken. of ik begrijp iemand niet goed, of diegene mij niet of zo. dan kan ik wel het gevoel hebben van. ja, nou misschien is het toch niet helemaal een uh, goede vriendschap of relatie voor mij, maar. Ik doe niks meer in een impuls en ik laat mensen oh, ook vrij dat ook in. Ook iets uit. <laughs> Ik hoor allemaal van die dingen. Ja. Dat is heel knap dat je dat niet meer ja, doet. De impuls is ook super belangrijk, ja. toch? Daar heb je altijd op geleefd. Ja. En ik laat mensen ook vrij in, in uh, hè, of ze met mij om willen gaan. Ik bedoel, ja, het is uh, niks moet. Ik hoef ook niet iedereen leuk te vinden nee, en andersom is dat ook zo. Dus dat geeft mij ook gewoon dat, dat, Ik weet niet waar ik dat vandaan heb, maar uit boeken misschien. Maar gewoon, of, of iemand heeft het tegen me gezegd en ik heb dat onthouden. Maar ik vind dat heel mooi van. Ja, laat jezelf vrij en laat mensen vrij. En what's meant to be for you, is meant to be for you. Daar hoef je niks voor te doen. Dat mm. komt wel, dat blijft wel. Het uh, is een mooie instelling. Ja. ja. De, jouw, uh, jouw opleiding, ho hoe lang duurt die nog voordat je dat mag gaan doen straks? Uh, ik ben in september begonnen, dus uh, ja, nog uh, anderhalf jaar. Het is een tweejarige opleiding. Ja. Echt waar? Ja. Jeetje. Ik meen het. Ja, het is wel een dingetje hoor. Ik dacht echt de eerste twee weken: oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Ik dacht dat echt. Waarom dan? Is het, is het ja, heel theoretisch? Ik, kon niet, ik heb ook een ritme, dat is gewoon. Ik, uh, ik heb dan uh, hiervoor wel bij de kringloopwinkel gewerkt. Dat was heel leuk overigens. Ik zeg het alsof het niet leuk was, maar dat was heel leuk. En uh, nou ja, toen ging ik die therapie volgen en toen kon ik dat er niet meer naast doen. Had wel gekund, was eigenlijk beter geweest. Maar nou ja, dat was toen. Maar ja, omdat ik, ik volgde alleen therapie en, uh, en ik laat hondjes uit. Dus <laughs> okay. ja, een soort uitlaatservice. Het is dus een beetje zo gegroeid met een paar buren. Uh, maar ja, gewoon, ja, ik kon gewoon smiddags om uh, half twaalf wakker worden als ik zin had. Dus dat deed ik ook, want ik ben geen ochtendmens. Hmm. Dus uh, nou ja, toen ineens ging ik ging opleiding doen. <laughs> en, uh, maar is die toen opleiding moest ik ook? Is dus het is om negen uur beginnen. Dus vast niet in Groningen ook. Ja, het is wel Groningen. Oh, het is wel ja, het is in Groningen. Maar ik had me er zo op verkeken. En ik, ik kon... Nou ja, ook inderdaad, dan kwam wel weer de faalangst erbij. En van, uh, hè, een beetje druk van... Ik mag me niet verslapen. En uh, straks ben ik moe en dan functioneer ik niet. Nou dat kwam natuurlijk Stress. ook al, Ja, ontzettend. Dat kwam allemaal uit ook. Dus, uh, nou toen zei, zeiden ze bij Lentes... Nou, verhoog je medicatie maar. Dus ik was... Uh, ik was he, nou... Ik was echt uh, zombie. En toen zei uh, een klasgenootje zei tegen mij... die, die keek maar en die zei... Nienke, gaat het wel goed met jou? Je bent echt wit. En, en, en nou... Dit, dit, ik maak me wel zorgen of zoiets, zei ze. Dus... Uh, nou dat is niet leuk om te horen natuurlijk. Maar ja, nee. het was wel terecht. En wat voor medicatie is dat dan? Uh, Chiroquel. Oh, dat werkt nog steeds? Nee, ja, oh. alleen uh, een beetje voor het slapen gaan. Maar... Ik had toen de XR-variant... Dus uh, nou ja, toen. Uh, Wat is het ook weer? Dat het, het snel werken? Ja, dat is het langzaam werken. Oh, de langzaam werkende. Dus die ja, slikte ja. ik dat ochtends voordat ik naar school ging. Nou, dat was een super slecht <laughs> idee. Dus ik was een, ook heel erg stil in de groep. En nu kom ik pas echt. Het, nu, nu begin ik echt mezelf te worden. Dus ik stond echt een beetje bekend als die stille misschien. Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk het. Hmm. Maar ik ben niet heel stil, dus, uh, maar ik was gewoon Geverdoofd. een beetje gedrukt. Ja, ja, ja, precies. En ja, dat ga... en ik had slaaptekort. En toen, uh, ja, dat is echt heel lief van uh, mijn docenten. Toen heb ik een gesprek met ze gehad. En toen hebben ze uh, gezegd dat ik uh, voorlopig om half elf mag beginnen. Ah, echt waar? Ja, echt waar. In plaats van? Van negen uur. <laughs> ja, lach maar, om. Maar ja, dat, dat is, is echt wel... gewoon, maar niet... niet uh, dat is heel netjes, dat ze er rekening mee houden. Dat is meer, zo of. tof. Ja. Yeah. Dat zie je niet meteen dwingen in een soort. Uh, ja, ja, ja. ja en, en, en dat vind ik ook wel gewoon. Ja, en dat zijn ook. Hè, het is niet een letterlijk compliment. Ze zeggen niet oh, Nienke, we willen zo graag dat jij die opleiding doet. Maar het is wel gewoon, ze zeggen daarmee wel van, we willen graag dat jij die opleiding doet. Dus dat, dat zijn ook dingen dat ik soms denk van Nienke, laat het even tot je doordringen. Dat kennelijk, er zijn mensen die zien iets in jou. Nou, ja. Ook al zie je het zelf misschien niet altijd. Oh, dat dat lijkt me een hele goede om, om daar vast te houden hoor. Ja, ja, dat is dus, dus, uh... nou ja dat, dus daarom ben ik ook weer. En als mensen mij gewoon die loyaliteit en dat vertrouwen geven... Dan, dan krijgen ze het naar dubbel zo hard terug. Dus ik werk nu ook echt... Ik ben echt een studie. Uh, ik ben echt een... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ik ben echt uh, goed mijn best aan het doen voor de opleiding. Top. Dus uh, ja. Hoge cijfers? <laughs> uh, nou, ik heb nog wel wat toetsen gemist. Maar dat is wel de bedoeling, Ja, ja. Ik bon. neem het echt serieus. En weet je wat je al gaat doen straks? In, in, in welke richting je een beetje wil gaan werken? Uh, ja, ik zou het liefst toch wel een beetje in de alternatieve zorg uh, willen gaan werken. Maar ja, misschien ook in de reguliere. Hoe bedoel je met alternatieve zorg? Nou ja, ook hè, het stukje uh, ja, dat, dat er meer is dan uh, een diagnose of pillen. Dat is, dat. dat is zeker zo. Ja. Maar dat is dan niet bij een reguliere gezettingshering zijn. Nou, het zijn. begint te komen, ja. maar zover Steeds zijn het. ze dat nog klopt. lang niet. Nee. Dus ik bijvoorbeeld, ik heb ook... Uh, oh ja, dat is ook wel belangrijk om te vertellen, nog even. Ik heb ook hypnotherapie gevolgd. Oh, dat heb ik ook al eerder gehoord. Ja, nou, dat is echt... Uh, dat heeft ook echt gemaakt dat... Ik weet niet wat het doet, maar het, het doet iets. Oh, ja. het doet wel iets? Ja, het doet zeker iets. Ik had verwacht iets. dat je ze zegt, nou, dat doet helemaal niks. Dat is okay. het eerder verhaal wat ik heb gehoord. Okay. Maar wat, wat doet het bij jou dan? Hoe ja, gaat het ik vond werk? weer werk? Dat is gewoon uh, onder ja, het alsof, hypnose brengen van iemand? Ja, alsof je een soort lichtelijke trance uh, raakt. En de, de hypnotherapeuten... Die, die, uh, ja, die, je maakt eigenlijk een soort van... Weet, ik kan even niet op het woord komen. Wat uh, maak je? Ja, associaties. Maar dat is het volgens mij niet helemaal. Nou ja, zij zegt in ieder geval... Uh, dingen en die dringen door in je onderbewustzijn. Oké. Okay. En het onderbewustzijn, dat is. Uh, ja, dat, dat woord heb ik nog nooit gehoord uh, in de GGZ. <laughs> nee, maar nee. het is er wel. Dit is er zeker. En het ja. onderbewustzijn is dat ook is heel, heel belangrijk. belangrijk. Ja. En, uh, en daar kunnen we ook heel <laughs> veel mee doen. Dus, ja, hoort... nou, ja, daardoor, uh, ja, ik denk, maar misschien wil ik wel hypnotherapeut worden. Hmm. Ja, maar eerst maar eens de opleiding en. Uh, dat exact. is wel, ja. Ik, ik, heb, ik kan je wel zeggen dat ik, als ik ook uh, denk aan dat ik nog anderhalf jaar deze opleiding doe, dan kan ik echt wel een beetje een paniekgevoel krijgen. Oh ja? Ja. Het, kun je dus dat denk overzien? ik ook niet vaak. Is het een te lang of te lange periode om te doen? Nee, overzien? maar gewoon dat ik denk van, oh zou ik het wel kunnen en hou ik het wel vol. En straks, uh, ja, gewoon, ja, dat, heb ja, ik zeg, een laag zelfbeeld, het is niet zo van, uh, dat, dat blijft altijd wel een deel van mij. Ja? Zelf twijfel, ja zeker. Maar goed, ik, ik, wat ik zeg, ik leef per dag. En uh, ja, so far, so good. En ik doe mijn best, meer kan ik niet doen. Dat is helemaal waar. En volgens mij doe je het heel goed. Dank mag je ook wel met trots op zijn. Doe je dat ook, dat je terugkijkt naar uh, de afgelopen paar maandjes... of dat je weer zegt, uh, nou, ik ben met die opleiding begonnen. Dat, zijn, dat je jezelf af en toe een schaardeklopje geeft, doe je dat wel eens? Uh, ik probeer het, ja. Ja. Hm, nou, heel goed. Oh, Nee, ik ben daar heel slecht in. Echt? Ja, ik ben er niet zo goed in. Oké. Okay. Nee, ik ben helemaal niet perfect. Ik heb mijn eigen dingetjes. Dat hoor je mij ook niet <laughs> zeggen hoor. Nee hoor, serieus. Maar nee, ik vind het gewoon heel mooi om te horen dat je zo, uh, zo hard hebt gewerkt eigenlijk aan jezelf. Want volgens mij is dat wel zo. Volgens mij ja. is, het wel strijd, is het wel een strijd geweest. Ja, ook. absoluut. Ja, en dat is voor iedereen denk ik ook die uh, met dit soort dingen kampt of, of iemand kent die daarmee uh, zit. Want ja... Ja, 6, 46% van de Nederlanders krijgt het ooit een keer zelf, ja. dit soort klachten. Ja. Dus het is niet Gelukkig zo heel ver van er je bed. komt er steeds meer openheid over. Dat is hartstikke mooi. Ja. En uh, ja, ook inderdaad vind ik het ook wel uh, mooi dat we, dat we het ook openlijk kunnen hebben over het onderwerp suïcide. Uh, omdat daar zo'n... Het is geen gezellig onderwerp, nee. Maar uh, het is wel heel jammer dat er een taboe op hangt en... Ja, heel erg. Vind dat ik vind ook. ik heel erg. Ik, uh, ik ben er een uh, goede vriendin aan verloren deze nee, afgelopen maand. Dus, uh, echt waar? Ja. Jeetje. Ja. Afgelopen maand ook ja. echt. Dat is nog vrij vers. Ja. Ja. Ik weet niet hoe het wordt erop meteen. Nee, dat geeft, uh, snap ik. Ik heb, het, ik, ik, heb, ik heb het niet zien aankomen. Totaal niet. Het nee, echt voor mij... Uh, kan je nagaan met jouw ervaring... Is dat dus ja, ook bij geen mij garantie? mensen het wel. Ja, precies. Maar dat jij dat zelf <laughs> hebt meegemaakt, is dus geen garantie dat je dat ook herkent bij andere mensen. Of dat andere mensen daar dan opeens tegen jou nee, wel klopt. open over kunnen zijn. Nee, nou, ik heb wel vaker meegemaakt. Ook met mensen gewoon die, die aan de buitenkant gewoon functioneerden. Ja. En in één keer zijn ze er niet meer. Like, hoe dan? Ja. Dat is, en ja, daarom is het gewoon zo belangrijk dat, ja, dat we met z'n allen leren om, om, over, om het hierover te hebben. En dat mensen ook. Uh, mogen zeggen van ik zie het niet meer zitten, ik trek het leven niet meer, ik, uh, ik kan niet goed meer aan uh, en, en dat mensen dan ook uh, niet meteen daarop oordelen of inderdaad met allemaal oplossingen aan Nee, nee, komen, en adviezen, want zo. dat is ook helemaal niet wat ik net probeerde te zeggen, maar ik maak er een beetje zatje van denk ik. Nee hoor. Oh, nee? Oh. Absoluut, nee. Uh, <laughs> dus probeer, probeer maar gewoon een beetje eerlijk te zijn en dan denk ik, ik vind het gewoon zoiets heftigs. En, en puur op mezelf betrekkend, ik zou er zo spijt van als ik er niet meer was geweest. En ik zou er ja, nog iets kunnen denken zegt en zou dat, er spijt van Precies, jij had. zegt dat ook uit de goede bedoeling, toch? Ja, zeker. Maar aan de andere kant ben ik heel erg van de instelling, je, het is jouw leven. Je moet 100% doen wat jou blij maakt ja, of gelukkig of niet. Uiteindelijk is het, uh, het is jouw iedereen keuze. mag het zelf weten. Maar het is, uh, ja, ik, ik vind het echt een ontzettend zonde, want uh, die vriendin van mij, dat was zo'n prachtig mens. Ja. Ja, is. Ze is hier nog, denk ik. Ja. ja, dat is ook wel mooi dat je dat, dat kan denken. Dat geloof ik, ja, ja. Maar ze is een, een, een, een, een, ja, alles mee in mijn, ja, natuurlijk had ze ook haar dingen meegemaakt, maar uh, zo ontzettend lief en grappig en knap en... en leuk en slim. En had ik dat al gezegd? Ja, gewoon... Ja, nou, maar het is ook geen garantie voor een gelukkig leven. Nee, dat is het ook niet. Daarom. We zijn dat ook niet. Maar ja, het was gewoon... Het is zo jammer. Ja. ja Maar ja, het is wat het is. En uh, het is onomkeerbaar, inderdaad. Zo is het. Ja. Het is de ziekte die ervoor zorgt. Ja. Die mensen er niet meer zijn. Ja. Goed. <laughs> Goed. We sluiten hem lekker af zo. Ja, ja, inderdaad. Dat is ook weer niet zo'n... Uh... Maar ja, om nou nog een onderwerp te bedenken waar we even nee, mee kunnen nee, nee, afsluiten. Nee, nee. ga niks bedenken. Wat nee. jij nog iets wil zeggen wat je dwars zit of wat je graag wil bespreken of... Uh, ga je gaan? Uh, nee. Ik ook niet. Nou, ah, top. Dan we het vond het een zwaar hierbij. gesprek. Oh, echt? Ja, eerlijk gezegd oh, wel. Nou, dat is niet, ligt niet aan jou, het ligt aan mij. Oké. Okay. Nee, dat ligt oh. echt erbij. Zo stond ik vanmorgen al een beetje op. En dat is oh, het ook nog over dit soort okay. onderwerpen hebben. <laughs> ja, goed, het is ook een uh, heftig onderwerp hoor. Ik voel het ook in mijn buik als ik het erover heb. Ja, maar wel belangrijk om dus... het erover te hebben. Dat maar is je het, doet het uh... goed hoor, op. Ik ga zo meteen even met mijn dochter knuffelen. Ja, doe dat maar. <laughs> ja. En wat je gezegd hebt, dat is... Uh... Ja, dat is gewoon jouw uh, uh, kijk daarop. En die mag er zijn, toch? Ah, nee, ja, dus, uh, ik hoop dat mensen het niet opvatten als adviesgevassende. Nee. Het is puur gewoon mijn open hoofd op dit Precies. moment. Meer is het niet. Yes. Uh, Nienke, heel erg bedankt voor dit verhaal. Jij ook bedankt. Tot voor deze aflevering. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig? Neem contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord? Praat er alsjeblieft over. Bel met 0800 0113 of met 113. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.